Wat er gebeurt? Keer dat we, het was morgens heel vroeg en we waren net. En lanker, of het gebeurt. gebeurt. Oh, ik had nog een even... jong broertje die was. Ik dus uh, had een jong broertje. Ik denk twee of drie. En die lag net op tafel. Weet je, Mijn moeder was die kleine aan het uh, verschoon. Wij waren ja, ja. onszelf aan het wassen. Ja, ja, ja, en toen ja. hoorden. Ja. Oh oh. <grijg> en Ik herinner me. Ik ren uh -oh. naar de tafel. Op een ruit, en Op dat moment een ontzettende bliksem. Dit we een dit, Hij doelde hem ja. dus recht naar beneden. Heel de ruit ja, ja, over de tafel. Zenden wij dit niet uit? Oeh, je stonden we daar ja. Nou, wauw. Ja. Nou, dat vergeet je niet, ja, niet. Ah, we zijn erin. We zijn er toch in. Ja, er nou, dan het is het... Nee, dat even later. Maar... Goedenavond, eh, daar zijn we dan met uh, Pison Drugs bij Ridder Radio op het internet van 7 tot 9. Op een lijvige avond met verder ook nog Gypsy Star, Sunset Operator, Dred Red. Red. Ja, maar nu hebben we... Wat gebeurt er allemaal? Ja, hij maakt allemaal foto's. Ah, ja, nou dat... We... Pizondrux en uh, Leeuwarden is paraat. En het, uh, het onderwerp is ook wel eigenlijk uh, paraat, zullen we zeggen. Want er is natuurlijk iets heel aparts allemaal gebeurd. Het is hier een beetje langs ons heen gegaan. Want wij hebben zondag en maandag standaard, we eigenlijk zijn we altijd dicht. En, maar er was dus zondag een bizarre ontwikkeling in een half uur tijd. Hè, werd bekend dat... Dus de shops uh, ook uh, zomaar drie weken dichtgegooid zouden worden. En daar ontstonden enorme rijen overal. Uh, gewoon uh, in dat halve uurtje. En uh, ja, dat, dat leidde dus uh, meteen tot de waarneming hoe zich allerlei uh, scooterhelden uh, melden met 06-nummers. Uh, die zagen hun klanten daar goed uitgelijnd uh, in de wacht staan. Uh, die waarnemingen die waren weer genoeg voor een aantal burgemeesters... om aan de bel te trekken van... hé, hé, hé, hier gooi je wel uh, veel te veel even dicht. Omdat natuurlijk, uh, ik bedoel, voor je natje en je droogje... kun je bij de supermarkt, bij de slijter uh, terecht. Uh, je kunt nog naar de sigarenboer. En het is een gedoogd product. Dus, uh, terwijl dus uh, ja, de enige legale verkoopplekken uh, van de cannabis helemaal weg... En je mag ook helemaal niet zelf kweken. Want als je dat zo doet, kijk, dan, hoef je, dan, ben je niet, dan hoef je waarschijnlijk heel zelden naar de koffieshop. Maar, uh, nee. Dus, uh, ja, wat ga je doen? En zeker als je dus ook nog eens door omstandigheden drie weken thuis zit... die je drie weken moet vermaken met de televisie of iets. <lacht> Ik denk, daar, pak, daar past een goede plak spacecake bij... als mede een goede fles uh, whisky... En noem maar wat, want. Uh, een goede joint. Maar misschien moeten we gewoon even bij het begin beginnen. Ah. Want uh, je, je doet het nu heel snel. En er zit ah. één schakeltje niet in wat je belicht. En dat is uh, dat de branche zelf is enorm in actie gekomen zondagavond. En ook, uh, ook maandag uh, en, uh, ochtend. En uh, toen, toen is er vanuit verschillende plekken uh, zijn de signalen gegaan richting de gemeentebesturen, richting de burgemeesters. En die hebben dat opgepikt en die hebben dat in de veiligheidsregio's aan de orde gesteld. Dat is gecommuniceerd met Den Haag. En Jeroen had meteen het, het punt te pakken uh, voor alcohol, tabak, chocola en andere genotsmiddelen kun je bij de supermarkt of zelfs nog in een winkel terecht. Uh, de sluiterij, hij zei, is gewoon open. Uh, omdat wij in het verleden door justitie uh, onder de horeca geschaad zijn. En toen dus de sluiting van de horecagelegenheden uh, zonder avond werd aangekondigd. Was dus ook meteen, uh, laat maar zeggen, iedere toegang tot gedoogde cannabisproducten verdwenen. Uh, anders dan bij uh, de alcohol en uh, uh, uh, bij de tabak, suiker, chocola, whatever. En uh, nou, daar kwam dus mede vanuit de branche heel snel een reactie. Misschien is het voor de luisteraars die, die, die nu luisteren. Het kan misschien ook even op de, hoe heet dat, op de chat gezet worden. Uh, uh, op de kieswijzer hebben we dus een pagina aangemaakt. Uh, Coffeeshops COVID en COVID-19. Uh, en uh, ja, het loopt chronologisch. Het nieuwste bericht staat bovenaan. De oudste berichten staan onderaan. En ja, het, het, het, het had een soort aanloop. Hè? Want we hadden natuurlijk donderdagavond ook al bepaalde uh, aankondigingen van thuiswerken, uh, niet reizen, ben je verkouden, uh, thuis blijven, hier, niet in de groep. En later uh, mondden dat uit uh, uh, in het sluiten van onder andere de horeca, de fitnessruimtes en noem maar op. Maar op 12 uh, maart was er, was er al een, uh, uh, uh, een, uh, een coffeeshop uh, in Amsterdam. Uh, uh, een coffeeshop aan de Haringspakkensteeg in het centrum heeft een manier gevonden om te voorkomen dat bezoekers die mogelijk besmet zijn met het coronavirus naar binnen komen. Uh, bij de ingang van de sta zaak staat een infraroodscanner. Het scant mensen op koorts en verhogingen, vertelt de medewerker van de zaak. En dan worden ze ook geweigerd. Dat was dus nog voordat er überhaupt wat voor maatregel begon. Ik wil de luisteraars ook vertellen dat, er voor, dat de coffeeshop ondernemers hier in Nederland... dat een hele grote groep in contact met elkaar staat via een appgroep van Cannabis Connect... En ook al gedurende uh, de week, uh, laten we zeggen uh, 11, 12, 10 maart, kwamen de, de berichten al. Ook vooral de tips om, uh, laten we zeggen, allerlei voorzorgsmaatregelen uh, uh, uh, te nemen. Uh, de infraroodscanner werd erg gewaardeerd, volgens het bericht. En volgens de beveiliger vinden de, de, de klanten het helemaal te gek. En je kunt je handen wassen met uh, alcohol ook nog. Dat is helemaal positief. Ik vind top topman, zegt een van de klanten. Ja. Voor hetzelfde geld zit je naast iemand die op je hoest. En dan zit je met zo'n virus. Dat op dat moment dat je... was, was de shop ja. nog open. Het ja, is ja. wel leuk dat je in ieder geval weer alcohol in de shop mag hebben. <laughs> ja. <laughs> ja, er doen zich nu allerlei rare fenomenen voor. En sommigen die welke op dit ieder geval bij mij wat op de lakspieren. Maar ja, inderdaad, is uh, goed opgemerkt. Je kunt uh, alcohol uh, uh, nu in de shop hebben. Maar 70% op, op, minimaal. Hè? Ja, stroken. Op. <laughs> dat, dat gaat stinken, man. Ja. Die heb je ook in een blank... Maar goed, oh. ik, ik, ik wou voorstellen om Lisa erbij te betrekken... ...van Coffeeshop Pink in het gesprek. Zij zit klaar als het goed is. En, uh, nou, aan jou de eer. Ja, ik, ik, ik ga de verbinding leggen, want uh, dan, dan kunnen we, laat maar zeggen, vanaf dat punt verder praten. Uh, even kijken. Hoe delen we dat ook alweer? Ik wil een persoon toevoegen. Uh, waar is dat ook alweer. Uh, ja. Lisa nu gebeld. Dus we hallo, hallo Lisa? Nee, ze is er nog niet. Nee. Ze had het razend druk hoor. Hallo. Hey, hey hallo Lisa. Een klein momentje, ik moet nog iets uitzetten. Oké. Okay. Je bent rechtstreeks in de uitzendingen. Hier ben ik dan. Ja, live op de radio. Hallo, Lisa. Hoi, Lisa. Hi. Um, Lisa, we zaten net uh, aan de hand van uh, het chronologisch overzicht uh, op de cannabis kieswijzer... Zaten bij het punt uh, dat de eerste maatregelen be uh, nog bekendgemaakt moesten worden, laten we zeggen... ...wat betreft uh, eigenlijk wat er zondagavond gebeurde... Uh, en we zaten, laten we zeggen, rond die donderdag. En uh, ik heb net de luisteraars verteld dat uh, de ondernemers via een Cannabis Connect-app met elkaar communiceren. En dat in de loop van de vorige week al de eerste tips werden gegeven om, laten we zeggen, loketten te maken uh, uh, in de coffeeshop. En jij was een van de eerste die dat aankaarten. Uh, kun je misschien voor de luisteraars een beetje. Vertellen hoe dat in Eindhoven gegaan is? Wanneer jullie besloten hebben om die dingen te plaatsen en hoe dat ging tot en met eigenlijk uh, het moment uh, dat aangekondigd werd dat we eigenlijk allemaal dichtgingen. Want ja, dat, dat, dat is dan weer even het moment dat de andere dingen begonnen. Um, nou ja, uh, er werd toch, het maakte zich steeds meer paniek. Uh, breed, In de zin van, je werd steeds angstiger door het nieuws uh, over Italië en uh, Spanje. En uh, ja, je denkt dan als ondernemer dat je initiatief uh, moet gaan ondernemen om de risico's te beperken. Want hoe meer opeenhoping van mensen, uh, hoe groter het risico uh, voor de bezoekers zelf en voor onze medewerkers. Ja. Dus... Uh, daar kwamen de op, ja, daar kwam een telefonaat met, met mijn zus, die zei, ja, hier is een apotheek, die hebben gewoon een plexiglas uh, wandje opgezet. Ik denk, hé, hey, dat is een supergoed idee. En uh, ben dat uh, meteen in opdracht gaan geven. Achteraf gezien, uh, met schoonmaken zijn uh, de werknemers verbijsterd hoeveel spetters dat erop zitten. Dus ik denk dat dit een, een, een zeer goede tip was. Ja. Uh, ja, ver de rest uh, doe je nog allerlei maatregelen. Want je hoort van de NS met, met controle van kaartjes, en denk je, ja, daar zitten jouw uh, medewerkers die voor de ID moeten controleren, ook met uh, een, een dergelijk probleem. Ja. Dus je vaardigt daar weer const, uh, instructies uit dat je afstand van elkaar moet houden. Dus dat geef je ook uh, uh, om het door. Dus gaandeweg dat uh, um, de, die dreiging van een uitbraak. Uh, was, ga je natuurlijk jouw uh, eisen wat de hygiëne betreft uh, omhoog schroeven? Kijk, in wezen zijn we al begonnen vier weken geleden om uh, de deurknoppen, de pinapparaat en alles wat mensen vaak aanraken, uh, telkens te ontsmetten. Maar ja, je werd bang. En <laughs> eerlijk gezegd, ergens uh, kwam er wel wat geruststelling uh, door. Uh, ...de toespraak van uh, premier Rutte. Uh, dokter... we, Welke bedoel je nou? Van, van gisteren? Of van ja, vorige... van, van gisteren. ja, ja, ja. Maar goed, dat, dat, dat wisten we vorige week nog allemaal niet. Ik, ik, hey, even ik heb even... Even, even, even tussendoor één vraagje. Want mm -hmm. je, je zei net van, uh, over dus het controleren van die identiteitsbewijzen en de NS... Maar, uh, ik, wat is dan de clue met dat controleren van die identiteitsbewijs? Omdat het gaat dus over uitwisseling van de handen. Uh, is dan dat, de, dat je dan handschoentjes aandoet, of wat? Uh, bijvoorbeeld, nou eigenlijk uh, dat de, de mensen ze zo tonen... dat uh, degene die die controle uitoefent ze niet vast pak. te pakken. O oh ja, maar ja. op zich was een van de lessen, uh, ik zal maar zeggen... Uh, van van hoe, hoe je dat allemaal goed ziet. Dat is dus dat je door voelen... en, en zo, dat je ook nog informatie krijgt. dus Maar oké, okay, nee, ik snap hem. Van, uh, maar goed, kijk, uh, je, je wordt ook gevraagd om die om te draaien. En uh, kijk, bij Twijfel kan die hem natuurlijk nog altijd aanpakken. Ja, ja, ja, ja, er ja, is ja. ook een grote routine bij die mensen. Ja, je hmm. ziet toch wel heel veel. Ja, dat ja, klopt. En kijk, en fuck fuck deze fuck wordt iedereen gecontroleerd bij ons... En uh, uh, ja, als iemand er echt jong uitziet, dat is ook een twijfelgeval. Dan kun je dus altijd nog aanraken. Ja. Ja. Ja. Even, Lisa, een vraagje. Uh, hebben, hebben jullie vorige week ook uh, besloten... Uh, voor, uh, ja, hebben jullie toen ook besloten om, om een rookruimte te sluiten? Ja, donderdag was dat een feit. Vorige week donderdag, de twaalfde, was dat een feit. Dus dat heb je gedaan eigenlijk voordat dat een soort van verplicht werd? Nee, uh, er was helemaal geen verplichting. Dat, dat, uh, Daarom Dat heb ik of bijvoorbeeld ja, in ah, aanhoud in de Upstairs en andere collega's op vrijwillige basis gedaan. Ja, ja, maar nee, maar dat bedoel ik. Zo, dat zo zei... zeker op, op basis van gezond mensenverstand. Ja, ja. Nee, maar dat wou ik gewoon even benadrukken, want dat is toch heel mooi. Ja, dan nou kijken we, laten we zeggen, Lisa heeft het een en ander en ook andere coffeeshop ondernemers hebben het een en ander gecommuniceerd uh, via de Cannabis Connect app. En uh, een goed voorbeeld uh, doet goed volgen. En ik, ik, ik kan dus vertellen dat, dat, dat de OS, uh, ik dacht vanaf, ja, vanaf geloof, ik uh, ben al met al die dagen een beetje in de wacht, vanaf afgelopen vrijdag eigenlijk hetzelfde heeft gedaan... als uh, Lisa nu in Eindhoven de he, okay. heeft geschreven. Ja. Eh, dus uh, het plaatsen van plexiglas... en het uh, afsluiten van, uh, laat maar zeggen, het horecagedeelte. Dus eigenlijk al vooruitlopend op de loketverkoop. Ja, ja, ja. En handschoenen worden ook nog bij. handschoenen dagen. Ja, ja. Ja, on, on, on, ontsmettingsmiddelen bij de hand, ook voor de klanten. Uh, wat nog misschien niet zo goed werd gehandhaafd toen, of uh, waar nu in ieder geval wel heel oog, veel oog voor is, is de, de afstand van anderhalve meter. Er uh, ja. staan ook nu verschillende illustraties van die anderhalve meter, in ieder geval eentje van, van, van de, van de Pinkert Eindhoven staan op de cannabis. Uh, kieswijze, dan kun je dat even zien. Maar dat is eigenlijk wat er nu nog dus bij is gekomen. Dan maar kijk, in het weekend gebeurde dus iets, iets vreemds. Uh, uh, want wij hadden op donderdagavond uh, van Rutte te horen gekregen: van als je ziek was, blijf thuis, ga thuis werken. Er waren ver, verder nog hè, minder dan 100 mensen uh, uh, die bijeenkomsten. Uh, dat, dat werd eigenlijk toen, toen vastgesteld. Je gaat dus vrijwilligershop, loop je vooruit op uh, de ontwikkelingen. Maar in het weekend zag je dus. Ja, dat, dat zeker in Zeeland, en ik weet ook niet of dat in Eindhoven het geval was, dat, dat er dus mensen vanuit België naar Nederland toe kwamen, omdat daar de horeca toen, toen al dicht was, om uh, ja, nog, een, nog, nog een aangenaam weekend te hebben. En die stroom toeristen die uh, toen op gang kwam die, uh, uh, ja, die is min of meer aanleiding geweest uh, voor de maatregelen die zondagavond werden afgekondigd. Om dus ook uh, door elkaar te sluiten. En de scholen ja. op dat moment. Nou, uh, Gerrit-Jan, in Eindhoven was dat een beetje anders. Omdat wij niet zo direct met grenstoerisme te maken hebben. Het is niet zo dat er niet ook uh, wat Belgen komen... Maar de taferelen daarvoor, zoals bijvoorbeeld in Tilburg of uh, in Roermond, die uh, hadden wij in Eindhoven niet. Mm -hmm. uh, natuurlijk, uh, door dat nieuws dat uh, uh, in, uh, in België de cafés en alles gesloten was, zijn er wel wat meer stappers <tosses> naar uh, Eindhoven gekomen. Ja. Dat was dus wel aan de hand. Ja, uh, ja, maar goed, het, het waren dus ook vooral de stappers en de dagjesmensen die, die, die naar het noorden gingen, laat me zeggen, die uh, aanleiding zijn geweest voor uh, uh, hoe heet dat, het kabinet om te zeggen van ja, we moeten nu versneld ook uh, niet alleen de scholen, maar ook de horeca gaan sluiten. Ja. Hey, want we, we zijn nog niet zo ver dat we de winkels dicht doen... en alleen de essentiële uh, uh, uh, functies open blijven. Zoals apothekers, uh, de, levens, uh, de supermarkten, laten we zeggen... en, weet ik wat, tankstations. Volgens mij is dat in, cofee, haast, de in Frankrijk. Gaan. En die fase hebben wij hier nog niet. Dus, uh, nog de, de, nog de, niet. Uh, ja, ik heb bijvoorbeeld nog een brief na... De burgemeester en de wethouder, uh, die dan over, hier over gezondheid, oftewel armoede enzovoorts, uh, zo heet uh, dat departement, uh, op zondagmiddag gestuurd. Want ergens voel je iets aankomen, dat er iets gaat komen en dat we vermoedelijk over één kamp zullen worden geschoren. Maar ik, ik wilde toch wel duidelijk maken dat er voor de bezoekers geen alternatieven zijn. Je kan niet even naar de apotheek. Nee. En uh, in wezen moet je zelfs rekening houden, want veel patiënten halen ook uh, bij de koffieshop hun, ja. uh, hun, hun, Zeker, hun rokertje. Ja. Maar uh, als die dan terugvallen op de ap apotheek, is er misschien uh, onvoldoende capaciteit. Uh, daarbuiten heb ik voorgesteld, nou, als, als we het dan werkelijk dicht moeten... Uh, uh, dan is het misschien goed om drie dagen in tevoren die 5-gram-regel op te heffen en de mensen 30 ja. gram te laten inslaan. Dan kunnen ze ja. tenminste een tijdje thuis uh, volhouden. Dat, dat... Uh, als dit worst-scenario ja. er al moet komen. En in wezen is dit worst-scenario nog steeds niet uitgesloten. Uh, ja. als, als het helemaal plat moet, dan uh, zou het kunnen gebeuren dat we alsnog dicht moeten. Maar dan zal het wel fijn zijn als uh, ja, tenminste een paar dagen aan uh, uh, de consumenten nog de tijd wordt gegeven om in te slaan maar Lisa, ik denk sowieso dat uh, in die zin, die 30 gram... Ik wou het net ook al zeggen, dat, wat die staat feitelijk in de opiumwet. En dit is gewoon een bijzonder goede reden om, die, gewo om gewoon die, die weer door te voeren. Omdat dat sowieso het aantal bewegingen vermindert. Nou ja, dat, dat, dat ja. argument, dat, uh, want dat zullen we straks opkomen. Er is inmiddels een soort uh, conceptbrief richting de VNG ontwikkeld... Uh, door uh, de gezamenlijke coffeeshopondernemers, ondernemers uh, de bonden, het is een initiatief van het PCN, kan ik wel zeggen. En daarin staat dit argument onder andere ver verwoord. Uh, mensen zullen, zeker als ze bijvoorbeeld, nou, stel neem Eindhoven en uh, je zit in een omliggende gemeente, wil je misschien wat meer meenemen... En dan moet je dus uh, naar meerdere coffeeshops toe. En als je in één coffeeshop, laten we zeggen... De, de, de maximale gebruikersbevelheid zou kunnen krijgen... Ja, dan heb je vijf, oh, vijf, vijf contactmomenten weer uh, vermeden. Ja. ja. En dus, nog veel uh, meer. Dat het is een verstandiger uh, als het over een acute situatie gaat... om daarin te anticiperen... Uh, je kan ze niet meer eens op de hoogte stellen. Vooraf wordt toch niet met ons gepraat over wat we denken dat er zou kunnen gebeuren. Ja, nou ja kijk. Het, het, het is heel moeilijk natuurlijk om uh, vanuit, uh, laten we zeggen, een koffieshop praktijk uh, de, de overwegingen ook te hebben die, laat zeggen, de mensen daar helemaal in de top hebben. De virologen en, en noem maar ja. Dus, uh, de, de, kijk. Als we op een gegeven moment zeggen van eh, de gewone winkels gaan ook dicht, dan, dan, dan, ja, dan, dan zullen dan, dan zal er misschien ook een beperking komen voor het rondbrengen van het eten en het ophalen van het eten. En ja, dan, dan, dan, zullen, dat, ja, dan zullen wij daar ook onder gaan vallen, maar dat, dat is vooruitlopen op wat misschien wel of niet gaat komen. Dat, dat is voor iedereen, althans eh, misschien niet voor de, de, de, de, de, de, de mensen die het weten. maar voor ons is het in ieder geval een vraagteken van... van, van ja, is dit nu voldoende? Uh, ik denk dat ze, de, de, de virologen zelf ook met de vraagteken zitten van, is deze uh, sociale isolatie nu voldoende... om uh, de groei van het aantal patiënten dusdanig af te remmen... dat we wel voldoende ziekenhuisbedden hebben. Daar, en... daar, daar zeg je nog zo'n woord, hè, Gerrit Jan, van uh, sociale isolatie... In het Engels hebben ze het steeds over social distancing. En ik zou eigenlijk denken van... In de, feitelijk gaat het om physical distancing, want het gaat over ja. de afstand die die druppeltjes afleggen en zo. En dan, dan is het eigenlijk jammer dat er dus een woord wordt geïntroduceerd wat op een bepaalde manier veel meer inhoudt. Hè? Want, want social distancing, dat kan je toch als mensen in een groep bij elkaar komen zou je kunnen zeggen, ja dat is een soort sociaal zijn of zo. Maar sociaal zijn behelst veel meer en dat kun je heel goed ja. ook op anderhalve meter afstand doen. Dan kun je elkaar Weliswaar niet aanraken, dat, maar wel zien en okay, misschien ja. ruiken of uh, uh, mm. hè, spreken, horen, van alles. Ja, en, je ziet het in Italië toch, Jeroen, dat mensen op het balkon gaan staan en, en dingen naar elkaar toe roepen en omdat ja, ja. Ja, nou ja, er is vandaag. Vanavond, er is vanavond, vanavond de oproep om aardig allemaal aardig naar buiten te gaan... voor de voordeur te gaan staan op je balkon... en om acht uur te gaan applaudisseren voor alle mensen... die nou ja, letterlijk hun leven wagen in de zorg. Die, die, die, die de zieken moeten opvangen en verzorgen. Die de testen af moeten nemen. Nou ja, het hele verhaal. En vergeet en, niet de arme supermarktmedewerkers, hè? Ja, nee, nou ja... De, de, of de coffeeshopmedewerkers... of de mensen in de apotheek... of uh, uh, de man die de kranten verkoopt. En kijk, dat zijn ook nog allemaal... hele sociale dingen. En ik wil ook opmerken dat wat we nu doen... is ook iets sociaals. Ja. He, dus... Uh, uh, het heet toch ook sociale media? Ja, ja. ja nou kijk, dus... dus we, we kunnen misschien best nu gaan waarnemen... dat, dat, dat het een en ander... via het uh, internet... Uh, ja... Uh, dat er daar veel nog meer gecommuniceerd gaat worden. Uh, mijn kinderen kunnen zo meteen... Uh, uh, uh, ja, die kunnen dan... Dat is allemaal speciaal aangemaakt. Kunnen ze inloggen en kunnen ze hun lesprogramma's deels uh, vervolgen. Uh, de hogescholen gaan via internet uh, colleges geven. De hbo-instellingen en, en, en noem maar op. Uh, er wordt heel veel uh, via Skype of op andere manieren vergaderd. Dus... Uh, ja. Maar dat is dus ik... physical distancing. Dat is heel goed opgemerkt, Jeroen. Dat, uh, dat, dat is uh, ja. Ja, fysieke isolatie inderdaad. Of uh, uh, uh, uh, ja, uh, fysieke contactminimalisatie, dat weet ik veel. <laughs> nou ja, er kwam er wel ook een opmerking uh, voorbij. En vandaag kwam ik het toch uh, ook in de krant tegen... Dat uh, bijvoorbeeld Italië, dat begint nou uh, de curve een beetje te zakken. Ja. Maar uh, dat uh, uh, de echtscheidingen uh, al uh, zijn ingediend. en heel wat. Dus iemand maakte dus zo'n opmerking. Uh, over zoveel maanden hebben we heel wat echtscheidingen meer. En, uh, en een geboortegolf. En waarschijnlijk is de geboorteraad ook gesteek. Ja. <laughs> <laughs> nou ja, kijk. Dat... dat, dat. Het, zou, het, ja, het is in die zin, uh, er is nu een, een gemeenschappelijke vijand, uh, wereldwijd, en uh, ja, we weten dat politici die truc gebruiken, je creëert een vijand en dan probeer je de mensen achter je te krijgen. Maar uh, ja, weet ik veel, 7 miljoen mensen hebben gisteravond naar uh, de VVD VVD'er Mark Rutte gekeken. Uh, ja. Maar ik heb het woord VVD dus nog geen één keer meer gehoord, weet je wel. Dus het, het, hij was de premier, dus in, in die zin uh, ja, verenigde het uh, ons allemaal. En ik denk ook dat we dat in de branche hebben kunnen zien... dat uh, toen we zondagavond uh, met z'n allen dicht gingen... dat er toen heel snel een soort, in ieder geval op die app... een soort solidariteit ontstond. En, uh, allerlei dingen werden uitgewisseld. En ik heb het op de kieswijzer. Uh, uh, nou ja, echt uh, heel. Nou ja, in eerste instantie werden al die rijen zichtbaar. Uh, hoe druk was het in Eindhoven? Kun je dat op een of andere manier beschrijven? Het was werkelijk de gekte. Het was werkelijk, werkelijk gek. Dat, als ik dit uh, navertel... vertel, uh, dan. het uh, mensen in de rij... Uh, uh, uh, want he, de, de tijd begint te dringen, uh, het is dan uh, om uh, een half jaar later moet je dichtheid. dus uh, gewoon zeggen van ja, als je voor elkaar uh, de bestelling kan opnemen en wij hebben je de ID gecheckt en eentje doet de bestelling en betaalt dat, dan uh, gaat het sneller. Mm -hmm. uh, er werd in één keer uh, gebeurd en er van alles, he. En, en, en zijn er ook in de, in de stad onregelmatigheden gemerkt door, door die rijen, of is het allemaal eigenlijk ondanks de drukte best wel gedisciplineerd verlopen? Nou ja, uh, ik heb contact gezocht uh, met de gemeente en ze zijn daar, uh, uh, uh, ja ook, uh, ze hebben daar een team die uh, daar permanent mee bezig is. En daar uh, werd gezegd uh, dat we tot 20.30 open konden blijven. En dat was ook zo voor de restaurants, want het was letterlijk zo. Uh, het nieuws had je net binnen en uh, dan was het alweer bijna een kwartier later. Dus binnen een kwartier moest je de klanten eruit jagen. Dus je zat net te eten en je moest meer zo'n vork laten vallen en je moest eruit. Ja. Dit was gewoon een beetje gek in die, wat dat betreft. Te weinig tijd om, uh, in alle redelijkheid. Maar dat, dat hebben zeggen. ze dus in Eindhoven, jullie konden dus effectief. ...tot half negen doorgaan. Nou ja, veel uh, collega's heeft dit nieuws wat te laat bereikt... ...maar sommige raakten ook simpelweg uitverkocht. Dat, dat ging zo hard, dat we je niet uh, weten. Uh, uh, je mag maar 500 gram hebben, hè? Uh, nee, omdat ja. ik hoorde van uh, bij de boot... ...daar was zeg maar al om uh, vijf of tien over zes... ...kwam de politie kijken of ze zich ook te Utrecht... lang gehouden hadden... ...dat ze dicht waren. Hier in Utrecht waren ze heel streng, ja. ja nou, nou, kijk... Kennelijk was er toch wel wat ruimte vanuit de ministeries voor de ja, gemeente. Ja, ja. ja, en misschien ook, ook een soort overmacht. Want ik bedoel van er moet er moet ze natuurlijk er niet eens over op zo'n moment zoveel gebeuren. En in wezen, in, inderdaad, ze hebben hier gewoon niet goed genoeg over nagedacht. Dus, nou, kijk, uh, een kwartier, in een kwartier heb jij uh, uh, een, uh, je zaak niet leeg. Iedereen is in shock. Ja. Uh, maar, we, we, we nog even Ik wil even reageren op, op Jeroen. Van, ze hebben hier niet over nagedacht. Uh, uh, in, in ieder geval hebben ze niet bedacht... dat in een grauw verleden wij als koffieshops uh, zijn toegevoegd aan de horeca. Terwijl wij ook heel duidelijk een detailhandelsfunctie hebben... Iedereen kent het verschijnsel in de koffieshopwereld wereld van, van, van de halers... en de mensen die socializen oh, ja. Ja. en blijven. Halers en blijvers. Ja. Ja. En uh, uh, uh, voor de halers, of voor de blijvers in de kroegen... Uh, ja, dan, die kunnen als alternatief kunnen die hun, hun, hun alcohol in een supermarkt kopen... of in een of slijterij of een ja, andere ja. winkel. Ja, ja. Ja, en vrienden thuis uitnodigen. En, en, en, en dat, dat, dat hebben ze over het hoofd ja. gezien. Ja, je hebt helemaal gelijk. Maar ze en, met een beslissing. Ik kijk, de, live op televisie uh, de NOS in Amsterdam. En uh, de persconferentie was afgelopen en uh, kroegen gewoon, uh, die riepen meteen laatste ronde ja. En om uh, het, uh, het journaal om zes uur ging weer terug naar dezelfde plek en dezelfde eigenaresse. Ja, ik heb nog één uh, meneer buiten zitten. Die bestelde om vijf of zes een groot biertje. En die zit nu, daar nu nog van te genieten op het terras. Ja. Dus en daarna ging ze dicht. Ja. En uh, ja, de, de, ik, ik heb uh, op, de, op de app kwam de mededeling voorbij dat ergens opgetreden was: uh, dat er dus een, een, een, een boete was verstrekt. Oké. Okay. Wat, dus, maar dus wat... Dat is lo lokaal heel verschillend gegaan. In, in Leeuwarden was, laten we zeggen, tegen half zeven was, uh, was de boel dicht. Hmm. Maar dan is het nog steeds dat in wezen dus met, met, met de beslissing, het, de, de, de bestuurders uh, hebben, die hebben dus in, in hun hoofd heel duidelijk dat dus de coffeeshop een sociale ontmoetingsplek is. Want uiteindelijk, ja, ook. het gaat uiteindelijk... om plekken waar mensen bij elkaar komen. Want ik neem ja. aan dat je voor een afhaalrestaurant eh, ook horeca bent. Ja. Dat is, ja, je dat bent is horeca, geen winkel. Maar, je, maar je, hebt, je, hebt, je hebt... voor dat afhalen heb je een speciale... vergunning nodig. Laat ja, zeggen. En die, die gaan ja. ze dus nu ook nog makkelijker maken... voor bestaande ja. restaurants... zodat ze ja. ook nog wat kunnen doen. Maar ja. in die zin, een snackbar... Hè, die, daar, daar, daar, kan je dus, daar halen veel mensen af, maar je kunt er ook in veel gevallen blijven ja. zitten. Maar heb je ook ja, maar een een, een snackbar met een aantal, zeg, dertig zitplaatsen, dat kun je redelijk vergelijken met de situatie in een shop. Je hebt de ja. mensen die in en uitlopen. Ja. en je hebt dan wat mensen zitten ja. te eten. Ja. Dus, uh, maar uh, in, in heel wat APV's is volgens mij ook beschreven dat, uh, dat je dus. Uh, He, als je omschreven als dusdanig in horeca he, he, he, he, uh, geen luketfunctie mag hebben, he, dat, dat je zitplaatsen moet hebben ja, enzovoort. Ja, zijn. Ja, ja, ik denk dat dat nog een beetje de strubbelingen zijn geweest, dat er bij de een of de andere gemeente een, een, een, wat later het antwoord is gekomen. Ja. En bij ons in, is het ook uh, wat laatst gekomen, ze hebben het erover vergaderd en uh, we hadden het er ook nog over: ja, het staat zo en zo APV, en ik zeg ja. Ik denk dat er misschien nu andere prioriteiten gelden. Nou goed, we zitten op het punt dat de persconferentie... Want even schetsen, ik was zelf om half vijf nog even in de os. Ik had boodschappen gedaan in de plaatselijke supermarkt... En eh, ik had donderdag al tegen mijn zoontje gezegd: van Verbaas je het niet over dat binnenkort wordt aangekondigd dat ze de scholen gaan sluiten? En ik dacht zondagmiddag, nou, ik weet het niet. Dus ik stond daar en eh, ja, ik ben te beroerd om eh, zelf een jointje te draaien. Dus ik haalde wat joints uh, uh, uh, uh, bij de Oslo, zeggen. En uh, uh, in plaats van vijf was er een stemmetje van: Nee, uh, nou, ik met tien joints naar huis. En een uurtje later... Uh, ah, en toen toe was, het, was het rustig. Heel rustig uh, gewoon. Uh, omdat je, de mensen al gewaarschuwd waren van... Doe rustig aan. Nou, in de os kon je op dat moment ook nog alleen maar afhalen. En uh, je kunt het nu op de foto's op internet zien. En er is een filmpje. Uh, dat kun je vinden via de link van het artikel in, in de Leeuwarden Courant... En dan zie je dan dat het in een half uur tijd, en dat zag je dus in het hele land, dat er rijen stonden. Mm -hmm. en, uh, nou ja, we hebben net geconstateerd dat er is enige uitlooptijd her en der geweest. Maar op een gegeven moment uh, was het dicht op zondagavond. Mm -hmm. En toen ontstond er een soort, nou ja, wat mij overkwam was dat, dat ik om, ik weet het niet, het was... In kwart voor zeven of zo, toen belde de journalist van de Leeuwarden Courant. Van, wat een drukte en noem maar op. En nou ja, goed, ik had mijn mededelingen ook in mijn hoofd zitten. Dus ik heb gezegd van, mensen die willen blopen kunnen nergens meer heen. Wat we toen net al vastgesteld hebben. Nou goed, dat, dat, dat kwam in ieder geval uh, de volgende dag. Of dat stond op de, op de site. En ik heb geen fysieke krant gezien uh, deze week. En uh, nou ja, uh, de, de, in ieder geval meteen melding gemaakt van, van, van, van, van het gegeven... dat de overheid er niet bij heeft stilgestaan van... Dat, als je ons uh, categoriseert onder de horeca... Uh, ziet als een, uh, als een openbare gelegenheid met een sociale functie... en je doet ons dicht, dat dan op geen enkele plek meer in de stad... dat je daar wiet kunt, uh, of een kunt kopen. Ja. En dat gold, gold natuurlijk voor heel Nederland. Dus, ja. nou ja, heel veel collega's hebben deze argumenten gedeeld, laten we zeggen. Onderling en ook misschien met... Uh, Mensen van de gemeente. Wat er in ieder geval gebeurde... was dat uh, uh, uh, via uh, een initiatief... of tenminste Magriet van der Wel, de voorzitter van vereniging ABC... die heeft een, een, een, een uh, e-mail uh, gericht uh, uh, aan uh, De Pla... de burgemeester van uh, Breda. En dat deelden ze op de Cannabis Connect App. Nou, en die tekst die is op een of andere manier door mensen uh, opnieuw gebruikt... in een eigen brief of e-mail of mededeling aan de lokale overheden. Uh, misschien uh, is het toch even goed om, om, om deze nou, belangrijke e-mail... Uh, eigenlijk de eerste. Hij dateert van uh, 15 maart 2020, 21 uur 21. En hij is gericht aan de burgemeester van Breda... En, uh, de heer Koevoets. Dat is volgens mij daar de hoogste ambtenaar of de naaste medewerker ja. van de burgemeester. En het onderwerp luidt: verzoek van de vereniging Actieve Breda'se ondernemers aan de burgemeester. Uh, aan de burgemeester van, de uh, van Breda, geachte heer uh, P. De Pla. De noodverordening die gisteren. Nou ja, uh, ik denk dat ze dan vandaag bedoelen. Uh, is ingesteld. En het plotseling sluiten van geleden En coffeeshops... Heeft grote impact op de verstrekking van cannabis. Cannabis die tot en met 6 april. totaal geblokkeerd zal zijn. Gisteren is rond uh, uh, 1800 uur. op die flessenplekken gebleken. wat het gevolg is van deze plotselinge noodverordering. En het feit dat cannabis alleen legaal. in coffeeshops verkocht mag worden. Hetgeen een grote tegenstelling is tot andere genotsmiddelen zoals bier en wijn, tabak en chocolade die wel verkrijgbaar blijven. Er is al vastgesteld dat de grote overlast ontstond rondom diverse coffeeshops in heel Nederland. Uh, en een straat die dus meteen paraat stonden om de markt over te nemen. Bijvoorbeeld ze deelden nul, uh, briefjes met 06 nummers uit aan de wachtende klanten. De Leden van de vereniging ABC verzoeken u het afhalen van cannabis toe te staan. Zoals de minister de afhaalfunctie van restaurants en thuisbezorgd ook blijft toestaan. Eventueel kunnen extra eisen wat betreft de hygiëne gesteld worden. En de toegang kan beperkt worden tot bijvoorbeeld maximaal veel personen tegelijk. In afwachting op uw reactie met vriendelijke groet namens de vereniging ABC, Margriet van der Wal, voorzitter. Nou, om 22 uur 24, dat is uh, 1 uur en 3 minuten later, reageert uh, de burgemeester van uh, Breda. Geachte mevrouw van der Wal, dank voor uw mail. Ik begrijp uw vraag helemaal. Met verschillende burgemeesters kijken we naar een oplossing. Want ook wij willen niet dat door deze maatregel een opleving van straathandel gaat ontstaan. U hoort van me. Met vriendelijke groet Paul de Pla. Um... Mm -hmm. Het lijken net mensen in één keer, hè? Ja, ja, ja. Er nee, ja, ja, ja. is gewoon uh, dictatoriaal snel op gereageerd. Ja, binnen eigenlijk iets langer dan een uur uh, reageert... Een, een, een, een burgemeester van een redelijk grote stad... op een uh, vraag van een voorzitter van een koffieshopvereniging. Ja, en binnen een dag is het, is het allemaal alweer uh, bekeken... Ja, ik bedoel. Ja, het, spannend, nee, nee, maar het is toch een nou, spannend is Nee dat is, dat, is, dat, is, dat is onvertoond. Ja, is, uh, ja, ja. ja maar goed maar daar komen we uh, zo aan. Want, uh, uh, dus die Groningers niet overkomen met het gras bijvoorbeeld? Nee, nee, nee, nee. Maar er komen nu dus ook tal van berichten op dat moment los van: uh, hè, ik heb hier hard van Nederland drugsdealers slaan, een slaatje je uit, sluit in coffee 1 gram liep voor 30 euro. Ja, ja, ja, ja. En uh, briefjes uitdelen in rij. Ja. Uh, ja, dat deze hier ook. En hier kon je dus uh, voor 350 euro kon je een ons kopen. Huh? En, maar je kon ook voor 15 euro een gram kopen. Dat was hetzelfde. Yes. Ja, en op Instagram verschenen de uh, uh, menukaarten. Maar ook met de pillen en de poeders erbij. Ja, ja deze jongens dus, hier ook. Dus, uh, want kijk hier uh, Joachim Helms, de, de, de woordvoerder van de Bond van Cannabis Detailisten, die reageert in dat artikel van uh, Hart van Nederland. Uh, eens Even kijken. En daar begon de lobby van de straatdealers al. Ze stonden briefjes uit te delen in de rij, heel brutaal, vertelt Joachim Helms mede-eigenaar van coffee shop Greenhouse in Amsterdam en woordvoerder van de bond van cannabis detectieisten. Wiet kost normaal zo'n 10 euro per gram. De prijzen bij een dealer liggen een stuk hoger. Voor 1 gram wiet betaal je gauw 17,50 of meer. We horen dat een grammetje wel 30 euro kost op straat nu. Het is begrijpelijk dat ze op de vraag inspelen, maar de situatie is natuurlijk niet wenselijk, vertelt Helms. Kopers weten niet wat voor wiet ze krijgen en bovendien kopen Verkopen deze die dus ook harddrugs. in de advertenties die rondgestuurd worden via WhatsApp en Telegram, Wordt onder andere ecstasy, MDMA, ketamine, cocaïne en speed aangeboden. Ja, ja, ja. En ja, deze nieuwtjes die gingen dus in, in de, uh, niet alleen, dit ging niet alleen op de, op de app van de, de shop ondernemers rond, maar dat, dit ging. Uh, op de sociale media, rond uh, het verscheen ogenblikkelijk overal in kranten, ja, het vooral was, lokaal nieuws ook. Hè? Het was ook verbazingwekkend hoe snel die jongetjes uh, er overal er bovenop zaten. Ja, ja. Het was, ja. weet je, dat heb ja, ik ja. bijna nou, nog nooit gezien. <laughs> Van Er is dus nog een hele wereld We die wij niet kennen. Luisteren dus ook naar het nieuws. Ja, schijnbaar. Ja, maar, ja. Die hebben ook voorraden ook nog. Ze springen ja. meteen op de bronnen. Maandagochtend eh, komen dus al die reacties eh, heel erg op gang hè, vanuit, vanuit de branche. En eh, mede onder andere naar aanleiding van, die gedeelde, eh, eh, eh, van dat gedeelde e-mailbericht eh, e eh, uit Breda. en eh, nou, Misschien kan Lisa zo meteen vertellen eh, van, van Eindhoven. Tilburg eh, heb ik hier nog even kort als nieuwsbericht... Eh, Houd de afhaal, afhaalbalies van de coffeeshop open. zodat de illegale straathandel voorkomen. En kunnen cannabisgebruikers ook komende weken legaal een joints kopen. Dit op het, de Tilburgse branchevereniging, de Achterdeur. 80% van de kranten komen binnen. Besteld aan de balie. Krijgt zijn spullen in een zakje en is weer weg. Zegt Alex Meijer, voorzitter van de vereniging. Van de branchevereniging, de Achterdeur. En eigenaar van koffieshop Maximiliaan aan de Weg. En... Um, ja, ik weet niet. Hoe heb jij het in Eindhoven aangepakt? Je had zondagmiddag die brief verstuurd. Toen kwam de sluiting. En toen wat gebeurde toen, Lisa? Toen uh, was in contact met uh, een uh, uh, gemeentelijke medewerker. Uh, die heb ik gewoon verteld wat de situatie is uh, voor de deur. Nadat dat uh, bekend uh, was genoeg dat we allemaal dicht moeten. En uh, die is dat we weer communi gaan communiceren met dat team... Maar dat duurde heel eventjes tot er dan uh, gezegd werd: wel of uh, niet uh, of dat we nog tot 20, 30 uh, open mogen blijven. Dat heb ik dan geprobeerd verder met collega's te communiceren. Uh, maar zoals ik al zei, uh, sommigen waren al dicht. Uh, mm. Sommigen waren ook uitgekocht. Ja, dat, dat was, uh, ja, goed, jullie waren dicht en toen werd het maandag. Ja, is... nou ja, en bij ons en zelfs is zelfs een soort beeld. Het toch uh, uh, op maandag. Uh, uh, ik denk ja, omdat we misschien wat langer zijn open geweest. Dat het zich, zich s'nachts niet meer uh, uh, manifesteerde. Uh, maar de volgende dag uh, stonden er toch wel uh, dealers. los uh, jullie in, in de straat? De, dat, we dicht, dat we dicht waren. En uh, uh, ik, had, ik had zondag. Uh, uh, nog in de, in de vroegere, vroegere namiddag had ik die mail naar de burgemeester en uh, oftewel een, een uh, andere gemeentelijke medewerker met het verzoek om die, uh, dit te delen met de burgemeester en de wethouder van uh, gezondheid en armoedebestrijding uh, opgestuurd. En uh, ik wist toen nog niks van dat wij... Die sluiting dat, dat bekend zou worden gemaakt. Dus het is net alsof je dan aanvoelt uh, dat er iets gaat gebeuren... Uh, eigenlijk verkeerd gaat lopen. Ja, dus ik, in wezen hm. heb ik nog uh, willen waarschuwen. Dat is, is zeg maar een, een beetje dezelfde strekking... wat uh, Margriet van der Wallen heeft opgeschreven. Hm. Uh, in de brief naar haar burgemeester uh, van... Uh, uh, van uh, de wethouder heb ik nog een reactie gehad vandaag. En een bedankje je voor, uh, voor, uh, voor de mail. Goed. Uh, de Pla die laat op een gegeven moment in de loop van de maandag weten... dat hij daarover gaat hebben. Ik heb hier een bericht. Uh, uh, dat is van Binnenlands Bestuur. Burgemeesters pleiten voor loketfunctie uh, uh, coffeeshops... Uh, het besluit uh, om de koffieshops ook te sluiten was niet ingegeven vanuit het overleg van Brabantse burgemeesters, benadrukt de pla. Het is een kabinetsbesluit, maar net als de afhaalfunctie voor de horeca zou je, voor de ook overeind, uh, zou je die voor de koffieshops ook overeind moeten halen. Een loketfunctie op bepaalde tijden. Hij wijst erop dat de straathandel een enorm risico is. Je zag, het gister, je zag dat gisteren al ontstaan. Het is lastig om na de hand de geest weer in de fles te krijgen, gaan de klanten straks wel terug naar de coffeeshop. Daarom houd ik een pleidooi voor de afvalfunctie, dat is een goede oplossing. En hij zegt dan, en verder gaat het dan: uh, laat er geen misverstand over bestaan. De plaat vindt de tijdelijke sluiting van coffeeshop, coffeeshops vanuit de <coughs> van volksgezondheid. In het kader van de, corona, uh, van de coronamaatregelen logisch. Maar de gevolgen zijn groot. Je zou de koffieshop eigenlijk moeten beschouwen als een winkel. Zelf, de pla Zelf heeft de pla als burgemeester niet de instrumenten, instrumenten... om in het kader van het handhaven van de openbare orde... tegen een landelijke richtlijn in te gaan. Ja. Ik vind dat we deze crisis met elkaar moeten aanpakken... en dus ook met elkaar moeten nadenken over gevolgen van besluiten. Eensgezindheid is nu belangrijk. Meerdere burgemeesters zien dit nu gebeuren. We moeten ons afvragen of dit besluit verstandig is en bekijken of een beperkte loketfunctie mogelijk is. En wat er toen precies gebeurd is, je hebt die overleggen gehad in, in die veiligheidsregio's. Daar zijn, ja. ik weet niet in Brabant wie is daar de voorzitter, is dat de PLA of is dat de burgemeester van den Bosch? Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik zou uh, dat even niet te goed kunnen. Nou ja, hier, doen, maar... in, hier in het noorden. Ja, is het... Want je hebt uh, ook weer uh, Noord-Brabant uh, en, uh, en Zuid-Brabant. Uh... Nou ja, goed. We hebben veiligheidsregio's. Hier in het noorden is het zo dat uh, de veiligheidsregio. dat het, uh, het hoofd uh, daar uh, is de burgemeester van Groningen. Mm -hmm. en, maar die overlegt natuurlijk met de burgemeesters in die regio. En in die clubjes. Hebben ze dit besproken, dit fenomeen van koffieshop uh, dicht, immense illegale handel met alle vervelende consequenties daarvan? Nou, dat is blijkbaar gecommuniceerd met uh, het kabinet, met de ministers. En uh, ja, eigenlijk, eigenlijk kom je dan al heel snel. Uh, uh, uh, ik zie hier nog even voorbij komen dat Markoesje. Uh, het er ook al over heeft. Uh, dus die uh, uh, burgemeester Paul de Pla van Breda... staat in dit stukje pleit maandag in het veiligheidsberaad... van alle 25 veiligheidsregio's voor een loketfunctie. Dus zijn maandag was er dus, waren al die regio's uh, uh, uh, uh, uh, bij elkaar... al die voorzitters, denk ik... Uh, daar uh, heeft de plaat dat bepleit en zo zal het vanuit het veiligheidsberaad is het dan richting Haag gegaan en die uitwerking uh, miste of, uh, dat miste zijn doel dus niet, want uh, om wat was het om, om, om half zeven werd uh, uh, dat uh, werd er dus uh, uh, uh, medegedeeld van even kijken, ik heb dat hier bovenaan staan, ja aanvulling. 16 maart 18,40 uur coffeeshops kunnen open blijven voor bestellingen die afgehaald worden. Zo staat het in het uurzicht <tie> van de Rijksoverheid. Maar wat houdt en, dat uh, van bestellingen dan in? Ja, dat, dat, dat, dat, volgens mij wees jij daar ook nog op, Lisa, in de app van, van, van dat het heel ongelukkig geformuleerd was. Ja, je kan ook een plikje cola meegeven bestellingen, ja. Op het de moment de, dat ons... ik iets roep naar de bar is het een soort van bestelling, toch? Ja, uh, uh. oké. Okay. Uh, ik krijg net uh, vanuit uh, uh, de staf uh, ja, medegedeeld... Uh, dat, ...dat Bruls is die voorzitter van die Veiligheidsraad... ...en die oh. heeft dat gecommuniceerd. En Bruls is dus de uh, burgemeester van Nijmegen. Okay. Uh. Uh, nee, maar, maar op zich klinkt het als best bij bestelling, je kunt dan, nee, laat ik het zo wel. zeggen, in een ander soort scenario klinkt het voor mij dan bijna alsof je dus inderdaad belt en dat je net als bij West Vleteren uh, een, een timeslot krijgt van uh, oké, okay, dan, uh, uh, ja, dan kunt u om 16 uur, 17 kunt u naar binnen. Ja, maar en dan groen, ligt het jeroen, klaar. En dan hoeven wij niks verder meer aan te raken. U dient gepast te betalen. Op, op, op. Jeroen, ik citeer uit het nieuwsbericht van de Rijksoverheid. en uh, Die hebben dus zelf erin gezet. Aanvulling 16 maart 1840. Coffeeshops kunnen open bij voorbestellingen afgehaald worden. Uh, dat is uh, zoals de overheid het formuleert. Wat, wat bedoeld is, is... is dat we gewoon als winkeltje open kunnen blijven... en dat we het sociale gedeelte gewoon... net zoals we bij de kroegen moeten sluiten. Ja, ja, ja. En uh, ja, dat, dat over een woord gebruiken, taal... Um. Maar goed, uh, dan, dan komt... en ik, ik, die, jullie, voor de mensen die het uh, echt willen zien... Uh, een heleboel coffeeshops hebben... Uh, gisteravond uh, uh, uh, uh, ja, zijn toch open gegaan en uh, uh, vanochtend ook uh, en hadden al heel snel uh, allerlei, uh, of zouden ze, ze al staan zoals de Pinken, bijvoorbeeld de OS. Sommige coffeeshops in het land die hebben al jaren uh, dat ze achter glas werken ook vanwege andere veiligheidsoverwegingen. Dus uh, dat kwam allemaal heel snel op gang. Uh, uh, zijn jullie zondagavond open gegaan. Euh, uh, maandagavond opengegaan, Lisa? Uh, ja. Nee, ik nee. De dealers stonden en de, dat uh, ja, de hoe, zijn dan hoe, weer... hoe laat zijn jullie opengegaan? Gewoon direct. Uh, ik denk half negen of zo. Half negen. Je hebt nog twee uur gewacht. Ja. Ze, ik wil het wel zo netjes zijn en het bericht van de gemeente afwachten. Ja, ja. Hier in, in, in Leeuwarden uh, uh, is er ook communicatie over geweest. En uh, nou ja, het is niet helemaal formeel afgekondigd. Maar al snel werd duidelijk dat, omdat het landelijk werd afgekondigd, uh, dat dat nam dat, dat, uh, ja, zeggen vanuit maar... de politie. ...vanuit de politie niet gehandhaafd zou worden in maar ieder geval. De, bijvoorbeeld andere shops, die waren al eerder open... ...en toen uh, kwam de politie langs en uh, ging controleren... ...en vonden het helemaal goed en uh, zeiden dan ook nog dat uh, dat komt goed. Dus die wisten het misschien alweer eerder dan uh, de gemeente. Oké, oké, oké. Die maandag... Uh, ben ik zelf benaderd uh, uh, vanuit de politie die, die, die vroegen van, van, hey, uh, uh, wat, wat, wat onze visie was op, uh, op de gebeurtenissen. En wat voor gevolgen dat zou hebben. En of er ook oplossingen waren. Ik heb toen me zeggen dat e-mailbericht uh, uh, uh, van uh, Margriet van der Wal gebruikt en doorgespeeld aan de politie van kijk, zo zijn ze in Breda bezig en zo zijn ze in meer steden bezig. En wat ons betreft gaat het bij ons ook zo, dat er wel een loketfunctie komt en opengaat. Daarover is ook gecommuniceerd met ambtenaren. Die hebben dat richting ja, Buma gecommuniceerd en die zal dat gecommuniceerd hebben ook in dat Veiligheidsberaad. Dus... Hmm. Het is letterlijk van alle kanten gekomen en het, is ook, ook, het loopt ook eigenlijk door alle politieke partijen heen. Er was op maandagochtend bij Wakker Nederland, die hebben nu, ik geloof, van zeven tot tien uitzendingen, ochtends vroeg op de publieke omroep. En uh, daar zat de Mona Keizer van het CDA. En die werd geconfronteerd met de beelden van zondagavond. Het was toen maandagochtend. En ja, die deed daar heel denigrerend en misprijzend over. Zo in de trant van, ja, nou, uh, weet je wel, uh, de, de pleuris, uh, covid is uitgebroken. En uh, als je dan er alleen maar aan denkt om nog wat wiet te halen, nou, dat, dan, dan, dan deug je helemaal niet. En terwijl dus nog geen twaalf uur later, uh, uh, ja, via Grapperhaus en via andere mensen van haar eigen partij, uh, er dus voor gezorgd is dat die koffieshops wel weer uh, open konden en die de korte uh, uh, functie konden hebben. Want Bruls is CDA, dacht ik, uh, in, uh, in Nijmegen. Puma uh, is CDA hier in Leeuwarden. En uh, er zitten VVD-burgemeesters toe. De Plaats, Partij van de Arbeid. Dus dat is ook partijbreed. En ik heb daarna ook geen enkele banklank. Uh... Ja, zo'n mensen is ook uh, echt geen keus. Als, als wij dichtgaan, uh, waar moet wij dan naartoe? Precies. Nou ja, kijk, dat brengt ons dus op het punt... dat, dat, dat uh, we hebben in de branche wel eens een, van die overwegingen gehad... van ah, laten we een dag dichtgaan... dan merken ze in Den Haag wel uh, uh, uh, wat voor functie we hebben... Nou ja, dat hebben we zelf nooit voor elkaar gekregen. Omdat, dat, ja, nee. laat ik het zo zeggen, de branche nogal eigenwijs is. En autonoom. Uh, maar ja, autonoom... Het, het, het, dan mag ik daar toch wat over zeggen. Ik vind het, uh, heb dit altijd een raar pressiemiddel gevonden. Omdat in wezen heb je een vergunning gekregen om uh, die overlast weg te nemen. En dan ga je gewoon, uh, ja, dan gaan we mijn dag dicht om te laten zien. Nou ja, kijk. Maar... Blijf liever gesprekken zoeken. Nee, maar ik wil niet zeggen dat dat, dat, dat, dat een goed idee is. Maar die, die ideeën, die hebben wel geleefd. Van, ja. van, van, van, stel je nou eens voor dat we allemaal een dag dicht waren. Nou, dan, dan blijkt wel wat er gebeurt. En maar, dat gebeurde dus uh, de, de, de afgelopen uh, 48 uur. Zijn we, zijn we eigenlijk 24 uur dicht geweest. En meteen was het helemaal mis. En nu... en Gerrit Jan, van, uh, ja. als je dat zo zegt... dan dan denk ik eerder ook gewoon van dat deze hele gebeurtenis... die in wezen al nu een paar maanden aan de gang is... Hè. En feitelijk, eigenlijk al nog wat langer aan de gang is, uh, dat die meer dingen laat zien. Dus door omstandigheden gebeurt dit. Uh, een kabinet uh, uh, ziet de koffieshop alleen maar als bij samenkomstruimte. En niet als dat daar gewoon een heleboel mensen ook bediend worden. voor wat zij ge graag uh, gebruiken, zou ik maar zeggen. En hé. Hey, en er is geen alternatief voor, wat dus via de supermarkt voor heel veel andere dingen wel geregeld is. Ja. En daar da da moet je wat. En op dezelfde manier vind ik namelijk dat wat er nu gebeurt, hoe je het ook wendt of keert, dat laat ook zien bijvoorbeeld, wat al, dat, uh, die, al die mobiliteit, ik bedoel, hey, de, de luchtkwaliteit is merkbaar beter. Hè? Merkbaar. Daar kan dus geen Kyoto of uh, Parijs tegenop. Nee, nee, nee. nee dat, Ik, als, uh, als we zo doorgaan, dan, dan zijn de milieudoelen voor dit jaar... ...die zijn gewoon in juni gehaald. Ja, nee, maar kijk... De, nou, de, dat is de, nog nooit vertoond, hè? Er zijn genoeg, uh, laten we zeggen, uh, milieudeskundigen die zeggen van... Uh, ...als we die groei van de economie uh, voldoende kunnen afremmen... ...of stel je zelf... In, in Net voor zoals die groei no van dat virus. En de groei ja. van die economie, die laten we dus al jaren ver boven iedere maximum toe, omdat er zoveel lekkere winst gemaakt wordt. En wordt dus iedereen ertoe opgejut om tig keer per jaar in zo'n vliegtuig te stappen en zo. Man, als je nu naar de lucht kijkt, het is toch te gek? Ja, nou ja, kijk wat jij zei. Kijk, jullie hebben hier nog geen F-16 of F-wat dan ook, hè? Lisa, ik moet even voor je uitleggen. Ik zit hier nu in mijn huiskamer, het raam is geopend. En uh, je kunt ze nu en dan. In vorige uitzendingen hoorden we wel eens wat straatlawaai, een brommetje, een auto. En uh, er zijn ook avonden geweest dat ze hier uh, met, de, met de vliegtuigen aan het oefenen waren. En dan hoorde je een enorm uh, gebrul op de achtergrond. Nou oh. ja, uh, de luchtmacht heb ik nog niet gehoord de afgelopen dagen. Dus... Oh, maar, wel, maar Jeroen die zei dus van, oh, God, wat oh, is het God. rustig in de lucht. En dat, dat, ja, dat valt mij buiten de luchtmacht hier natuurlijk niet zo op. Maar ik weet niet, uh, ja... Het, uh... Ja, ja, maar dat is toch een weldaad. Ik bedoel, nu staan ze allemaal de handen op te houden. Van oho, we gaan failliet en er moet geld bij. Ik bedoel, eh, op een bepaalde manier, en eh, eh, misschien... Uh, het is heel interessant ook om te gaan bestuderen wat, wat doen al die mensen dan nu doen. Wat gaan ze drie weken doen? Gaan, worden de bordspellen helemaal kaal gespeeld? Of, uh, of, of gaat het internetgebruik helemaal nou over ja, de we top? Hebben, we hebben al wat Weet sociale uh... activiteiten benoemd: echt scheiden en kinderen verwekken. <laughs> dus uh, spelletjes doen, uh, uh, de sociale media zijn langsgekomen. Ja. Maar de, als je televisie, dat... de televisie, 7,6 miljoen kijkers, dan moet je terug naar de tijd van Den Uil. Toen had je ook van dat soort kijkcijfers. Dus ja, er gebeurt van alles. Maar als je dus al die mobiliteit zou kunnen inruilen voor bijna wereldwijd zo zoveel schonere lucht, dan wordt dat toch het overwegen waard. <laughs> ja, ik kan me voorstellen dat, de, dat wat er nu gebeurd is en uh, ja. veel bedrijven uh, proberen op te schakelen op uh, thuiswerken, dat daar toch uh, iets uit voortvloeit. Uh, Ach, namelijk, ja, Nou, precies. beproef je die mogelijkheid. Oh, het is ja. acht uur. En, uh, ik, ik kan me hey, ik voorstellen dat. Kom... Hey, vraag... hey, even, even, het is nu acht uur. Ja? En we horen de mensen, we zitten hier in een kelder. Hè? En we horen buiten mensen klappen. Ik ook, ik hoor ook oh, mensen ja, zullen klappen. Zullen we ook even naar buiten gaan? We, ja, ja ik, ik zit in een ja, kelder. De ik kan, als, Moet jij je mond houden, Hans? Zeg de microfoon is heel hoog. Ja, ik hoor het hier ook buiten klappen. Ja, hier ook. Ik krijg de mededeling uit Amsterdam. Je kan je de microfoon niet meenemen en even naar te kijken en het klappen <laughs> nee, opnemen? Maar nou, ik zit, zit binnen, binnen in de stad. Het is echt veel, hoor ik. Daar nee, staat ik ook niemand even. Hoorden jullie wat? Ja, ja, ja. ja. ja. Het uh, is hier niet zo goed hoorbaar. Het is wel om een vrouw te klappen. Nou, hier, hier gaat het echt heel hard. ik heb de microfoon heel hard staan, Gusten. Ik krijg van Hester uit Amsterdam dat het daar ook uh, uh, geklapt wordt. Ik zit net op een radio-rijf uitzending. Ik denk dat we dan wachten met die microfoon, om de kloppen even op te nemen. De luister gaat nog in ons. Ja, ik heb het goed gehoord, ja. Leuk, leuk gevaar. Ik denk dat zou zo nog wel een uh, komen en dan wat komende gesprekken ik gelezen. Ja, ze zijn is echt uh, niet zo. Ja, dat was een flat. Want het is ja alleen een fysieke isolatie, maar geen... hebben uh, we nog al ja, het steken, wat zeggen. Het aan de wereld, toch? Het is de voor de mensen die, uh, uh, die de zieken verzorgen. Daar horen de koffieschot ja. ook bij. Ik ga je maar even kijken, ik ga verder. Goed. Ja, ik had net ook al uh, zoiets als uh, zeg maar een voor balkon balkongesprek <laughs> Bo de ja. Zoals de italianen ja, dat ook doen. Ja, ja. Toen zei ik al, het is uh, geen sociaal isolement. Uh, of, het is alleen een fysiek, maar we kunnen nog van alles tegen elkaar roepen. Ja. Goed. Oeh. Ben ik ook weer verstaanbaar? Ja hoor. Ja. Oh, Oké, okay. Het was wat vraag of ik nou wel of niet mijn microfoon aan had staan. Maar goed, ik, ik, hier in de binnenstad waar niet zoveel mensen wonen... heb ik uit de verte inderdaad applaus gehoord. En okay. nou ja, Eindhoven, Utrecht, Amsterdam, bijzonder. Het, en ik hoor maar in een woont. heel klein straatje. Ja. ja. Um, eens even kijken. Um, er was dus eigenlijk volop communicatie tussen lokale coffeeshop ondernemers... en een heleboel steden... Uh, met de lokale overheid. Burgemeesters die in, de veiligheids, in het veiligheidsberaad... wordt uh, uh, dit naar voren gebracht. Bruls communiceert dat met Den Haag. Die kondigen het af. En op maandagavond was het half negen in Eindhoven. Leeuwarden was het iets uh, van, van... tenminste de oors ging om een uur of zeven... rond iets voor zeven naar open... Met uh, min of meer uh, uh, uh, officieuze toestemming, mag ik het zo zeggen. Uh, nou ja, en sinds vanochtend, of sinds vandaag, behalve jullie in Utrecht, uh, misschien ook andere shops. Er waren trouwens ook een heleboel shops die bedacht hadden dat ze gingen verbouwen tijdens de sluiting. Vul mij op. Ja, wij dachten ook we gaan... Uh... Komt helemaal niet onbekend voor. De muren wassen. ontsmetten of weet ik veel. Nou ja, ik, laat ik het zo zeggen. Ik zag er op zich niet tegenop... om drie weken in wezen ook andere dingen te kunnen doen. Het is in wezen voor de klanten heel lullig. Dat, dat is waar. Maar op zich... Wij, wij zijn dan zo dat we toch... we gaan wel eens vaker ook gewoon op vakantie of zo... Ik heb het dus ook... Het is in die zin langs me heen gegaan. Ik hoorde gewoon zondagmiddag op een gegeven moment op de, via de radio en zo van... Huh? Nou, nee. Maar, en, en maandag zijn we ook altijd dicht. Dus in... Hè? Het is dat we vandaag zijn we, dicht, we zijn vandaag dichtgebleven. omdat we een paar dingetjes wat dan zo maken. dat het voor dat hele, die hele functie van dat afhalen. wat, uh, wat, wat voor, meer voor de hand ligt, zal ik maar zeggen. Ja, uh, nee, maar goed. Maar, dat, maar dat, dat, Anders dan zou, weet, hadden we het niet eens gemerkt, zal ik maar zeggen. Ik, ik weet van je collega Tino, die, want dat werd in ieder geval, denk ik. ja, volgens mij wel ik het goed allemaal snel in al die hoeveelheid berichten heeft gezien, maar die heeft wel ook met, de, met het bestuur van, uh, van de stad Utrecht gecommuniceerd. Ja, en... Tino heeft ook een, heeft ook een brief ges, opgesteld, gemodelleerd naar, hè, nu, zoals ik dat zo hoor, naar die e-mail of die, dat bericht ja, van Marguerite. Ja, ja, ja. en die uh, via ook weer degene van de ambtenarij uh, naar de burgemeester gestuurd. Ja, ja. En wat dat betreft, hij heeft ook gewoon waargenomen hoe er dus een, in korte tijd een joekel van een rij ontstaat... waar al allerlei kleine aasgiertjes uh, met 06 ja. nummertjes uh, tevoorschijn komen. Ja, ja. Ja, dat, is, dat was echt ongelooflijk. <laughs> uh, er is één filmpje, dan zie je uh, twee jongens in zwarte jassies met uh, capuchons... En uh, tasjes uh, waar, uh, ja, het lijkt net of ze filtertips op een joint aan het uitdelen zijn. Zulke kleine briefjes met een telefoonnummer. Nu werken zo zo'n hele rij af. En dat gebeurde om, om, om tussen zes en zeven, laten we zeggen, op zondagavond. Toen was het nog niet een uur oud, uh, de, de, de, de mededeling. Dus binnen een uur organiseert zich de illegale handel. Met geprinte kaartjes, briefjes, alles erop en eraan, hè? Ja, de, de, de kaartjes op Instagram en allerlei andere sociale media, whatever. En uh, uh, nou, zoek maar contact en uh, we spreken een plek af of, of je krijgt een thuisbezorgd. Heb je nog wat anders nodig, dat wordt ook geregeld. En inderdaad de enorme hoeveelheid skorting, helemaal niks, 30 gram. Ja. Maar dat, uh, het houdt wel in, hè, want kijk, het is op zich dus volstrekt niet ondenkbaar eh, dat we, ik zal maar zeggen... komende week alsnog opschalen naar ja. de situatie... Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje. Hè, ik bedoel, nee, nee, nee. Maar dit, dit fenomeen blijft dus uh, bestaan. Kijk, het bestuur weet nu van... Uh, uh, we kunnen, als we de supermarkt openlaten... dan, dan zijn die andere... Uh, uh, Laten we zeggen, socia sociale glijmiddelen, of hoe je het ook maar wilt noemen, die zijn wel verkrijgbaar. En met de cannabis zitten we gewoon met dat probleem dat dat alleen via die shops loopt. Dus ook dan hebben ze weer het keuzemoment van, nou ja, oké, okay, we kunnen dat stoppen uit, uh, uit, uit corona-overwegingen, maar vanuit uh, overwegingen van, van, van, van, we willen geen illegaal gedeelte hebben. Ja, uh -huh. het probleem. Dat blijft gewoon bestaan. Ja. Je ook maar dus, dan, dan zal het dus zo zijn dat ook als dus de maatregelen nog straffer worden... Hè, ik bedoel, op de een of andere manier moeten mensen ergens aan een soort fourrage kunnen komen. En dan ja. is dus het leeuwendeel is geregeld via de supermarkt en de apotheek. En ja. daar hoort dus thans de koffieshop ook bij. En uh, in die zin, in Frankrijk moet je, geloof ik, al met een papier rondlopen... ...van uh, wat dus bevestigt waarom, wat, waar jij doet daarbuiten of zo. Nee, nee, dus op, op, op, op Twitter stond al van dat soort papieren. Als je eindje gaat fietsen, heb je een papiertje bij. Ja. Uh, yeah. Heb je zoiets. Maar er is dus in die zin, de shop hoort daar dus bij. Omdat uh, het is volkomen duidelijk dat als je dat uh, niet toegankelijk maakt, ja, dan heb je dus pront uh, mega zwarte handel. En de vraag is in hoeverre dat opgaat voor bijvoorbeeld heel specifiek sterke drank. Kan je in de supermarkt niet krijgen? Nee, dat, uh, dat, dat, nou ja, dat zal ook... Bij de slijteren wel. Ja, maar die hebben een eigen vakje. Nee, die... hmm? nee, maar kijk... De de, de... Op die manier, ja. Een supermarkt met een panden geslijter, ja. dat kan. Ja, die, die zijn er, hè? Gaat ja, ja, ja. bij de Albert Heijn? Ja, of bij. Uh, je hebt het in het noorden, heb je dat bij de Jumbo. En de, de, dan heb je een apart deurtje en dan kom je in de slijterij gedeeld. Althans, één Jumbo heeft dat hier. Ja, dus ik ja het dat is goed. En ik heb ja. het bij de Plus. Dus, uh, hebben we alle nee, ja. merken genoemd? <laughs> maar daarmee zou je dus kunnen zeggen dat alles wat mensen nodig hebben, of zouden kunnen hebben, is beschikbaar. Behalve de wiet. Ja. Dus dan moeten coffeeshops open blijven. Ja, we komen dus, nu op het uh, punt van, van, van, van, oh. van... Als dat anders geregeld was... Van, van, van, uh, uh, Wacht, uh, want hier. jij opperde toen straks al... En ook al in het voorgesprek van... van, van nou ja, uh, mocht je zelf kunnen kweken... En had je je eigen voorraadje. Hè, dan zat je überhaupt met geen enkel probleem. Precies. Want dan had je had je gewoon thuis uh, je gebiedje, Maar ja, dat, dat is nu voor enkelingen weggelegd... als je het kijkt naar het grote geheel. Ja. He? En dat is dus natuurlijk ja, dat... iets wat op, op een soort mondiale schaal... ook met deze, al deze gebeurtenissen een beetje naar voren komt. Dat is hoe groot het belang is... dat je een heleboel dingen ook gewoon zelf kan... He? Want uh, ik bedoel, nu wordt op een heleboel manieren, en dat gaat de komende weken nog wel toenemen. Duidelijk hoe ongelooflijk uh, straf uh, al die afhankelijkheden even, zijn. Ja, ik heb het niet helemaal verstaan, de laatste. Dat je dus nu uh, heel goed gaat, ook gaat zien, de komende weken gaat dat nog alleen maar toenemen. hoe groot al die afhankelijkheden zijn. En dat dus, hè, want ik bedoel, ze kunnen ook in Duitsland allerlei dingen niet maken, omdat er onderdelen uit China komen. Of dus niet komen. En, en zo gaat dat alle kanten op. En dat is dus ook een soort van... Ja, teken destijds van die mondialisering. Van uh, hier zit iedereen zo'n beetje in de diensten. En verder ken je niks of zo. En als dan de boel ergens begint te kraken... Dan heb je daar dus extreem veel last van. Nou ja, wat ik uh, gisteren uit een toespraak van de premier begreep... Uh, kan dat toch nog wel eventjes een tijdje duren? Ja, Natuurlijk. Dat we in de greep van de coronavirus. Uh, nou ja, kijk. De, de, de, de kans kijk, is groot dat we van het zomer. Een, een, een, een, dat het behoorlijk zal afnemen. En uh, de, de, de, het komend najaar en de komende winter. Uh, zal het weer de kop opsteken. En uh, zolang er niet een vaccin. Of, of, of antistof of wat dan ook gevonden zijn. Uh, blijven we met dit probleem zitten. En uh, het, het, het, het zal door gewoon door een temperatuurstijging, heb ik begrepen... zal, het, uh, zal de verspreiding, uh, laat we zeggen, uh, inkakken. Maar uh, ja, dat, dat, omdat er niks tegen, eh, nog niks tegen is, zal dat... Uh, probleem zich sowieso uh, uh, opnieuw gaan voordoen... Uh, het volgende griepseizoen. Ja, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen vlam idee of dat dan nou ook uh, werkelijk zo is. Want als je dan kijkt dat er in Seoul uh, uitbraak is... Ach, of dat in, in uh, Vietnam, dan denk ik... nou, die zitten toch niet uh, op de koude kant van de equator. Precies. En, uh, het is in, ook was, veel minder... Het is het veel ook, meer... Ik nog niet of het, uh, nee, maar Lisa, ja. Lisa, het is veel meer de, de factor UV... Dan de temperatuur. Mm -hmm. Alleen in, okay. de, in de zomer neemt ook de UV toe. Dus... Ja, en dat is. kan uh, virus ja, niet. Ja, uh, maar als je dus met, met de corona. In, onder het ozongat gaat zitten. ben je denk ik ook niet zo besmettelijk. Sterk. Maar goed. Nou. Maar ja, ik, kijk. Uh, als je dan, de beurzen zijn. Uh, naar beneden gegaan, ik weet niet hoe lang. Uh, de, deze coronavirus de economie in zijn greep houdt. En uh, wat daar dan uiteindelijk de gevolgen zullen zijn. We zijn hier zo'n extreem groot land met uh, gigareserves in de staatskas. Dus ja, ik, ik hou een beetje mijn hart vast wat dat nog verder zo voor consequenties heeft. En, uh, ja, wat dat betreft ja. is het... Uh, want uh, op de, de tekstchat van de Radio is ook... Uh, Kalatale, maar dat is Shinri. En die, heeft, uh, die, die zei daar al net al wat dingen over. Want op zich is daar aan die kant van die economie natuurlijk... is er ook zonder dat dat virus er zou zijn... van alles aan de hand. Hè? En wat dat betreft uh, is het natuurlijk de vraag... in hoeverre nu wat er gebeurt ook gebruikt gaat worden... om, ik zal maar zeggen, nieuwe dingen te installeren... Uh, op eenzelfde manier als dat dat was met 11 september 2001. Gerard Jan, die noemde al van hoe, dus in, uh, in Israël, dan de geheime dienst uh, de mogelijkheid krijgt. om dus van iedereen die dus geïnfecteerd is, de hele geolocatie alles te gaan trekken. En uh, ik bedoel, overal wordt natuurlijk de deur opengezwaaid. naar dat soort uh, mogelijkheden onder het motto van. En in die zin zou je kunnen zeggen... Oké, okay, oké, okay, je bent dus nu even iets, iets drastisch aan het bestrijden. Maar dan zou je toch tenminste een einddatum aan die hele regeling moeten plakken. Zodat je zeker weet dat het op een gegeven moment weer ophoudt. Terwijl... Als je niet uitkijkt, dan wordt dat allemaal een soort uh, standard procedure of zo. Ja. De mensen worden bang gemaakt voor contant geld. Terwijl op allerlei andere plekken, ik bedoel, ze drukken wel allemaal op hetzelfde toetsie en zo. Hè, bij die machines. En ja. Oh, ja. Van... Ja, dan wordt er ook minder geëvalueerd. Hè? Want als je richting een einddatum gaat, dan ga je ook niet zo goed kijken van... Hey, uh, hoe zit het, is het nog nodig? Of, uh, ja. Nou, dan moet je juist wel goed kijken. Want als er een einddatum aan iets zit... dan moet je dus, als je dat wilt verlengen... moet je met een reden komen waarom je dat wilt verlengen. Terwijl als je ja, super, iets, hè? iets gewoon... Echt, echt. Ja, oké. Hè? Dus dat je niet gewoon begint van... ja, ja, nee, nu moeten we alles kunnen checken. En dan over uh, een jaar, twee jaar, weet je. Iedereen inmiddels uh, herd immunity voor de covid uh, was weer voorbij. Uh, alles uh, dicht en laag grond overheen. En uh, tralala, tralala. En ondertussen blijven al die nare regelingen bestaan, zeker. ja, dat, dat, dat, dat, dat is een mogelijk gevaar, wat je signaleert nu. Ja. En uh, kijk... Uh, uh, door allerlei uh, COVID-maatregelen is democratie nu ook deels buitenspel. Want ja. ik, ik speelde die, uh, uh, die mail van Magriet door aan een paar raadsleden... En, uh, eh, nadat de ambtenaren en de politiefunctionarissen uh, de inhoud hadden gezien. En ik kreeg domweg op een gegeven moment uh, uh, nou ja, van, van de vraag... nee, ik kreeg eerst de vraag van wat wil je dat we gaan doen... Nou, uh, uh, nou uh, ik zeg zo van, nou, Brengen, uh, stel het aan de orde. Maar ja, dat kon niet, want er zijn geen raadsvergaderingen meer. En uh, het model om het via schriftelijke vragen te doen... dat zou zijn doel voorbij schieten, omdat de maandagmiddag dan gepasseerd zou zijn. En uh, nou ja, het parlement, uh, wanneer komen die bij elkaar? Ze uh, dus moeten rechtszaken... Er gebeurt dus van alles wat, laat maar zeggen, onze uh, uh, rechtsorde een beetje ja, uh, ja, behoorlijke deuken laat oplopen. Omdat ja. we niet bij elkaar kunnen komen. En, een halve meter ja, dat, dat afstand is, van elkaar. Dat is gewoon ook een, een, een probleem. Ik bedoel, uh, uh, er worden nu tal van maatregelen genomen en ja, de controle daarop door de controleorganen, ja, dat is dus deels opgeschot of deels functioneert dat anders. Nou, de rechtspraak uh, ligt wat stil, uh, ja, het, het, het, dat, dat zijn dus hele rare situaties, dat, ja. Uh... Ja. ja, sorry, dat is een grote het kan nog erger worden. Nou ja, goed, ik bedoel, ik, ik, ik heb wel vertrouwen in, in, in, in de parlementariërs, dat die natuurlijk ook enorm goed opletten. Maar ja, het, het is nu wel zo dat, dat, dat ja, we hebben een soort, soort, soort, soort, soort raad van wijzen. dat is dat, dat crisis over, of ja, dat dagelijkse overleg wat ze hebben met, uh, met het RIVM en noem maar op. En daar wordt eigenlijk het beleid bepaald voor de komende tijd. Ja. En uh, ja, het kabinet voert dat uit. En uh, ja, we hebben Geert Wilders een paar keer zien sputteren. Uh, nou ja, dit, ik, ik weet niet of, hoe... In, ja, nou goed, uh, die willen het veel strenger hebben dan, dan het nu is. Dat roept hij de hele tijd al bij, bij alle uh, debatten in de Kamer die hierover zijn geweest. Maar ja, het. Ik weet niet, ik zei toen straks al, ik vond dat die toespraak van de premier ook een soort rust gaf. Want hij stond ook uit te leggen waarom er nog niet gereageerd was of waarom op die wijze. Dus, uh, en de scenario's, hij uh, heeft het goed geschetst. En uh, ik vond dat een beetje, ja, die hysterie wegnemen. Uh, want je, je wordt zo onzeker als er uh, niks gezegd wordt, behalve de plekluizen en in onderschudden. Maar als je dan ziet hoe wat er uh, nee, maar... om, je heen, om je heen gebeurt, hè? Zo in, in Italië en, en in uh, steen En dat hamster uh, inkopen in Duitsland wat zo helemaal uit de hand loopt, ja. dan uh, het maakt het je bang als, als burger. Ik praat nou gewoon. Ik ben zeggen dit ja, uh, nee, maar goed. Dat, dat, dat, dat, dat, ik, ik, ik begreep maar niet waarom die scholen bleven. Bedoel, ja, op, op, op, op het Duitse nieuws was dat maandag de scholen zouden dichtgaan. Bij ons gebeurde en gebeurde niks. Ik denk, ja, volgende week zal wel het uh, een of andere maatregel ja. komen. Maar dat het zondagavond zou komen, dat, uh, of later namiddag, daar had ik echt niet op gerekend. Ja. Kijk, en, uh, bonds, bondskanselier Merkel heeft ook in een toespraak gezegd dat ze dat, dat, uh, in Duitsland nee, vanuit ja, ja, met van 60 ja. tot 70 procent. Heeft zij dan gezegd van, van, van de mensen uiteindelijk. Een niet, besmetting leven, op zullen dat lopen. Maar, dat, dat, he, ding, maar Net als wat, wat, wat Rutte nu zei: van we verwachten dat, dat de helft van de mensen uiteindelijk in de loop der tijd, in de komende twee jaar of zo. Dat hoopt hij. Maar ja, dat, uh, maar we, kijk, ja, maar dat hoopt het, hij. Dat, dat zijn het, niet. Ik over over voorgenomen stappen of een plan daaromtrend. En daar ga je toch ook de mensen heel erg voor onzekeren. Ja. En dan je alleen maar, of lees je alleen maar dan oproepen van. Uh, ziekenhuizen en directeuren en weet ik veel in, in de krant dat zus moet gebeuren en zo moet gebeuren. En uh, ja, het lijkt me wel goed om ons uh, ook over de gedachtegang wat op de hoogte te houden. Ja. Nou ja, kijk, onze Engelse vrienden die pakken het op dit moment nog heel anders aan. Hè? De, daar zijn de oproepen om niet naar de pub te gaan of uh, niet naar het sportstadion te gaan. Die zijn op vrijwillige basis... Uh, de, de Engelse voetballiga heeft gezegd van uh, wij kappen ermee voor onze spelers en voor onze uh, publiek. Dat kunnen we niet maken, wij stoppen. Maar in, in Engeland uh, kun je nu nog gewoon naar de pub toe. En, uh, uh, de, de, ik zag beelden van, een, uh, van ik dacht, twee hardloopwedstrijden. En uh, dan lopen uh, weet ik wat, uh, vele duizenden mensen ja. bij elkaar bij zo'n start... Van de marathon, laten we zeggen. En ze hebben dan ook de benadering dat ze dus in wijze zeggen van... mensen boven de 70, die moeten vier maanden in ben vrijwillige quarantaine. Dus ja. ze keren het om. Dus mm. dan gaat in wijze de, de fitte club van ja jongens, ga je gang. Dus dan besmet de fitte club zichzelf in wijze in hoog tempo... Uh, als dan bij die fitte club in een soort maximaal aantal ziekenhuisopnames zit, wat je op zich aan kan, dan zou je kunnen zeggen: ja, dan gaat dat werken. Uh, ja, van, kijk, hier komen uh, dus en dan moet je dus nu, voor. Nu, ik las een melding van, van, van uh, iemand van een intensive care afdeling hier in Nederland. En daar was de verdeling uh, 50 plus 50 min 50-50. Ja, dat waren die de... carnavalsvirus... Dus ja, dat... dat zijn dus belangrijke gegevens... Hè, van uh, hoe dat uitpakt. Uh, ja. Dat zal ook een hele hoop uitmaken... op de reactie van de mensen. Ja. Maar goed, uh, dat... dat, dat, dat, dat ik, ik denk dat we... Ik vind dat er nog niet alles zegt, uh, Gerrit-Jan. Uh, Wat? Het kan ja ook zijn dat van de... min 50... er veel meer onderweg waren en uh, van de plus 50 al veel meer thuisbleven. Dat ja, dus dan kunnen. heb je van een groep die ja. al veel thuisbleef... Ja. zo'n zoveel zieken... Ja. en van die die al uh, flink onderweg waren... Uh, uh, ja, ja, maar het ja, maakt dat, voor die Engelsen wel veel kunnen. uit. Hè. Laat ik het zo ja, zeggen. Nee, maar we zitten nu ook weer een beetje op de stoel van, van, van, van de vi virologen. Ik, ik, ik, ik, ik ben dit bericht tegengekomen dat het gemeld wordt van jongens, denk erom, van het pakt niet alleen uh, de mensen van boven de 50, maar je kunt onder de 50 net zo goed doodziek van worden. En, uh, ja, het, het, het, dat, dat, ik denk dat, dat dit een grotere groep is die besmet is geraakt. Ja, ja dat klopt, dat snap ik wel, ja. die oude, ouderen blijven sowieso al meer thuis die werden donderdag al opgeroepen om eh, er niet op uit te gaan met openbaar vervoer te mijden. Tuurlijk, eh, eh, want nou ja, volgens mij was het heel druk op het straat om zijn eind op zaterdagavond, of niet? Nee, juist niet. Was, toen, was het toen al uitgestoven. Ja. En ik denk dat het niet alleen uit de ouderlijke dwang bestond. Ja. Oh, wat grappig. Ik, ik, ik, ik had juist begrepen dat op zaterdagavond de horecagelegenheden her en der in het land nog helemaal vol waren. Ja, er zijn wel Belgen geweest die, die uitgingen, maar het om zijn bijvoorbeeld specifiek. Hè. Dat was uh, een dode boel. Oké, okay. oké. Okay, okay. Kijk, zijn, die waarschuwingen zijn je al een, een hele tijd uit aan het gaan om wat meer thuis te blijven en ouderen te mijden en... Uh, uh, dus in mij, Brabant was ook gewoon de eerste uh, plek waar het in die zin een soort urgentie kreeg. Wat? Nou, dat, dat, in, op een gegeven moment was in Brabant waren de meeste uh. coronagevallen. Dus in mm -hmm. die zin... Uh... Ja, het wat, met dat carnaval. Ja. Uh, het carnaval. Want er zijn er wat meer zo in, in Tilburg, Breda. En er uh, is een beetje het vermoeden dat het daardoor uh, de, de uitbraak hier... Wat, wat, iets wat explosiever is dan elders in het land. Ja, ja, ja. Maar de, de... Ja, neem me niet kwalijk, uh, op een gegeven moment zie je dan ook Italianen die zeggen: Ja, we hebben het er nog aan kunnen ontsnappen. Ja. <laughs> Ik denk dat... ja, uh, nee. we... Kijk, en weet het je. In hè? geleden hebben, want het is daar zo dicht. Hij. En, en als je op straat gaat, moet je verklaren: dat Het is bewijzen van dat je onder ja. andere vergunning nodig hebt om boodschappen te doen. Maar wat, wat op zich is, dat is. Ik, eh, laat ik het zo zeggen, ik ben persoonlijk niet, ik ben niet zozeer bang voor dat virus. Maar waar ik dus eerder dan bang van kan worden, dat is de reactie van de mensen als grote ja. groep. Ja. ja, we gaan ze toegeven. Van, uh, dat, dat, daar zitten dus, dus echt de scherpe oh. kanten. Terwijl op zich is Kijk, het natuurlijk. Het was wel goed geweest als de overheid de overpijnzingen die ze maken. Eh, ons dan toch wat beter hadden geïnformeerd. Want die raakt behoorlijk voor door al het nieuws. Ja, mm -hmm. ja. Nou ja, dat, dat is uh, een, een, een hele klus tegenwoordig. En dat wordt in, uh, bij de publieke omroep ook... en ook op, in andere media serieus voor gewaarschuwd... dat er gewoon een boel nepnieuws rondgaat. Oh ja, ook dat. Ik bedoel, het is geen ook nepnieuws uh, op de, op, op, op de ondernemersapp... Dat was uh, uh, uh, een website uit Nijmegen of zo. Uh, Daar werd beweerd dat ze het voor elkaar hadden, dat ze thuis konden bezorgen. Ja, precies. Die zei je dat ze een uh, contract hadden met thuisbezorgd. Zo snel mogelijk ja, hadden ze dat geregeld. Dat is, maar geregeld. ik weet nou niet of je humor moet verwarren met nepnieuws. Het is humor, ja, dacht ik. Ja, ja, het was lachen, gieren, stond er op de website. Ja, maar kijk, ja, kijk. En, en wat dat betreft is natuurlijk... Dat is zo'n ander ding wat uh, op zo uh, in zo'n situatie als de, deze ook gaat gebeuren. Dat is dat ook op dit punt opeens natuurlijk allerlei maatregelen worden genomen... die uiteindelijk blijken uit te draaien op totale censuur en weet ik wat. En wat dat betreft... Uh, hè? Laat ik het zo zeggen, van dat ze dus een contract hebben met thuisbezorgd, in mijn, mijn ogen is dat pure humor. Ik zou dat niet als nepnieuws willen kwalificeren. Nou ja, kijk. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, het werd geplaatst op een app als, in, als heel even als zijnde serieus nieuws. En het werd snel ontmaskerd. Natuurlijk. Dat is met de betere jokes, toch? Ja. ja. Nou ja, goed. Ik probeer uh, duidelijk te dat maken goede, dat wat betreft informatie dat natuurlijk ook van alles gebeurt. Ja, ja. Maar je mag dus niet bezorgen. Dus, uh, want je hebt... Nee, nee, nee. Je mag niet bezorgen. Dat uh, mag sowieso niet. En, uh, dat is ook niet de bedoeling. <laughs> Leeftijdsgrens en dat soort dingen is dan niet meer te controleren. Hoeveelheden. Nee. En die jongetjes van 16 met die briefjes hè, dan in de rij. Ja, nou ja. In die zin is het een soort, even een soort sociaal experiment geweest. 24 uur geen uh, cannabis verkopen via de coffeeshops. En, hm. nou ja, de, de, Je noemt het goed, een sociaal experiment of een openlucht experiment. Ja, ja. ja, dat is het. En kijk, misschien moeten we ons maar goed, even... Uh, kijk, ik, ik vind het dan toch... Uh, heb ik ook weer respect ervoor dat je dan een beslissing terugdraait. Dat je daar ook uh, gewoon durft. Ja. Ja? Ik vind dat ze er goed mee om zijn gegaan. Ja, nee, de NSC schrijft over een U-bocht. Ja. En uh, dat is inderdaad wat er gebeurd is. Ze hebben uh, vandaag, of gisteren hebben ze hem echt meteen rechtsomkeerd gemaakt... dan het bleek van... Uh, dit heeft, uh, ja, het, het, het middel is erger dan de kwaal. Collateral damage Kijk, is te geval, En als ja. je met, met, met dealers te maken hebt... Uh, dan is het ook dat je dichter bij elkaar komt... Hey, om dat stiekem te doen. Dus ja, ja nie, Geen handschoenen, dus allerlei hygiëne... Ja, ja, ja, ja. Het uh, begint in je ook weg te vallen. Ja, ja, ja. Dat vind ik uh, een ander negatief uh, ja, ja, ja. effect... Uh, ja. in de zin van uh, de coronavirus en uh, de besmettelijkheid... Ja. ja, je mag ervan uitgaan dat de illegaliteit minder bezorgd is over zijn medewerkers dan uh, de coffeeshop ondernemers. Dus uh, ja. dat, dat is ook nog een aspect. Want kijk als straatdealertje zelf loop je natuurlijk ook enorme risico's. En, ja. Nou, uh, nou dat... ze gaan minder uh, snel uh, arresteren en zo. Vanwege uh, dat... Uh... Dus... De, er schijnt een virus te zijn, en, ja, en dan ja, kun je ja, beter ja. mensen zo min mogelijk aanraken. Ja, dus ja, op het ja. moment dat ze denken: van het is een te minder waardig vergrijp, zal ik maar zeggen. Als je dan je je te worden gearresteerd, moet je in een hoestbui uitbachten. <stuken> ja. ja. ik, ik las. Iedereen op een vliegveld, of weet ik veel, of ik las... een openbaan hoesbaar krijgt, uh, of uh, een niesaanval, of zoals ook in mijn leeftijd dan opvliegen, dat je in één keer begint te zweten. <stuken> dat was ik laatst in de supermarkt en ik dacht echt, nou, iedereen gaat denken dat ik koorts heb. kort verdorven. <stuken> ja, ja, ja. ja. Ah, nee, maar goed, maar het, het, het, het is, uh, nou ja, dus ik wil alleen nog maar in zo'n hasmatsoet de winkel in. <laughs> uh, <coughs> ja, maar luister, ik... Uh, maar misschien moet ik... Ik zou nog... eigenlijk nog een ander probleem wat ik uh, in wezen op uh, de, de coffeeshopbranche zie afkomen uh, willen aanspreken. En uh, dat, dat heeft dan toch met de banken te maken. En ik krijg in een keer het gevoel dat ze een soort buis in hangen... Maar uh, in één keer de overwegend uh, mondeling, maar ook deels al schriftelijk uh, het nieuws binnenkomt. Dat je uh, bij de bank geen uh, contant geld meer uh, kan opnemen of bestellen. Um, en, en, en nog wat uh, dreiging. En wat mij opvalt is dat uh, nu, en ik denk ook in de toekomst, uh, door de... -shop bezoeker aan, het, aan de oproep om zoveel mogelijk met PIN te betalen... om ook besmetting te voorkomen, Aha. Um, om, uh, gevolg aan zal worden gegeven. En um, ja, dan moet je in wezen <coughs> naar de bank om uh, geld op te halen... om, om te de, de leverancier-annex-teler uh, te kunnen betalen. Ja. En dat gaan we nu allemaal meemaken... Hmm. En uh, ja, ik, ik heb daar helemaal geen uh, goed gevoel over, want uh, de, de bank, uh, die sinds die, die uh, uh, boetes uh, aan ING, en, en ik meen al eerder maar iets lager, maar ze bij het nieuws niet de Rabobank en uh, uh, ABN AMRO, uh, is ook weer het vergrootglas uh, uh, boven de branche uh, komen te liggen. En als je dan kijkt de, de regelaanscherping en uh, uh, ja, ze moeten zich daar ook aan, ook aan houden, dan is in wezen, als, als je ze zegt, ja, ik heb het nodig uh, om mijn leverancier te betalen, dan werken ze dan iets mee wat, uh, wat volgens de wet niet mag. En, ja, maar op een, andere manier, hè, op een andere manier bezien, zou je dus ook kunnen zeggen, je hebt een onderneming en die mag volgens alle signalen dus bestaan want je bent er, je bent gedoogd... je hebt voor een bepaald deel heb je ook nog zelfs een vergunning. En een vitaal belang, hè? Je, ja, en je hebt, we worden zelfs erkend dat we dus inderdaad... een soort vitaal belang hebben in deze... omdat als wij ook dicht zouden gaan... dan ontstaat er dus een onrust die men niet wil. En, uh, ik, weet je, van... Uh... Ja, dat zou je zeggen, maar de banken reageren anders. En er, zijn ja. er gelden natuurlijk voor hun ook regels... Hè? En daar komt dan toch weer uit voort dat je daar dus in wezen, als keurig volgens de wet wil handelen, of hun regels, daar geen medewerking aan moet verlenen of kunt verlenen. Ja, maar op het moment, het is, kijk, er staat geld op de rekening. Dat is jouw geld. En als jij dus, het uh, dus duidelijk wat je doet, dat weten ze. En jij zegt, ja, maar je, moet, je kunt wel over dat geld beschikken, giraal. Ja, ja, maar dat is gewoon. Uiteindelijk is, het is contant. Het is gewoon een wettig betaalmiddel. Ja, en, dat is uh, allemaal wel zo. Alleen. Al, alle... ze, schroeven ze schroeven nou in één keer. Uh, ze schroeven dat op. <laughs> ze hebben gewoon. naar de, de een of ander. Uh, zij het schriftelijk of mondeling laten weten. Uh, dat je het niet meer kan opnemen. Ja, ja. Uh, maar dan is wel het risico uh, dat je. net zoals met de uh, coffeeshops hebt. dat je dan weer straatdealers krijgt. In, in dit geval dus. Uh, Geheime bankiers, uh, bankjes die yes. ergens in een huiskamer zitten. Zullen mensen in dit, ook in dit gat en die bestaan springen? nu al, maar het zal... zal er maar, de markt worden. Ik, ik zie, Zou niet eigenlijk een, een ander probleem daardoor ontstaan. Uh, namelijk dat er niks anders op zit. Hey, dat je de stekker uit de pinautomaat moet gaan halen. En in wezen vind ik dit een, een onwenselijke situatie nu op dit moment... We zenden ja, ja, compleet verkeerde signalen uit naar ja, ondernemers. Ja, ja nee, dat, dat, dat klopt. Nee, maar er komen ik twee, vind de... het te gek en, en uh, ik, in wezen, ik heb er nog niet voor het probleem gestaan. Uh, ik kan me ook nog herinneren van, uh, dat, dat geïntimideerd werd uh, naar, naar, naar ondernemers uh, die ik ken... dat er gezegd werd je met 70% moet, van de omzet moet gepind worden... En uh, uh, ja, je moet je uit, uiterste best doen, zo'n beetje onderdreiging van anders zeggen we de rekening op, dus je doet je uiterste best, maar uh, dan zit je, dus over die, uh, oh, oh, zit je dus over de 50%, ja? dan moet je in wezen als je bij 70% zit, uh, uh, 20% uh, vermoedelijk weer gaan uh, op ophalen ja, bij ja, de bank om ja. de leverancier te betalen. Ja. En die, die hebben nu al, dit soort bedrijven ondervinden nu al problemen. Ja. En, kijk, de, en de nu gaat het voor ons allemaal gelden. Ja. He, da daar wil ik even op attent maken, ja, want nu gaan de mensen enorm veel gewoon pinnen in plaats van contant betalen. Ja. Ja. Het probleem versnelt. Er, waren, er, er was al sowieso de maatschappelijke trend om meer te pinnen. Nou ja, je geeft zelf aan van, van in, in, in zo'n situatie was het nog allemaal uh, te redden. Uh, er kwamen weliswaar al, sommigen kwamen al in de problemen omdat er heel veel geprint werd. Uh, nu krijg je uh, dat de regering al heeft aangekondigd van... straks is een uh, uh, cashtransactie boven de 3000 euro uh, uh, gaat gemeld worden. Uh, die aankondiging ligt er, laten we zeggen, aan de uitgavenkant uh, cash... Maar voor het opnemen van cash worden er nu dus ook restricties gesteld. Hè? Dat je bepaalde bedragen per maand nog maar kunt pinnen om, uh, om, om cash geld te krijgen. Daar worden dus nu ook restricties aan verbonden. Ja. En daarnaast nu die ontwikkeling van uh, we willen zo min mogelijk uh, cash transacties vanwege het virus. Dat jaagt die pinbehoefte enorm op. En uh, zie daar het levensgrote probleem. Wat, wat Lisa terecht uh, analyseert als van dat gaat dat voor iedereen gelden. En als, als mensen luisteren die, die, die, die, die, die, die nadenken. Hè, want dat is wat het kabinet zei van we nemen nu maatregelen. En we gaan meteen bekijken van wat daar. Hè, want zo hebben ze gewerkt. Hè, nu ook met ons van wat daar de consequenties van zijn. En we maken dan weer opnieuw een afweging van. Hoe nu verder te handelen. Ja, iedereen moet wel beseffen dat, dat uh, uh, het verminderen van de cash in, in, van enorme invloed is op, de, op gedoogde ondernemingen. Dat, dat, dat, dat Het probleem dat begint nu echt mijpend te worden. En, uh, ja, uh, misschien moet er ook, ook, ook melden dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat je wat betreft. He, uh, want, want dit is eigenlijk een verhaal richting de banken. Maar Lisa geeft terecht aan van. Van, die worden door wetgeving ook gedwongen om zo te handelen. Hè? Dat die wetgeving <tie> tegen het witwassen en het terrorisme. en dat de beide grote banken zelf zo enorm tegen de lamp zijn gelopen. hebben we, dan... al die houding we, versterkt. Uh, uh, uh, Gerrit Jan. Dus ja. Ik, ik denk dat, kijk, zoals je ook binnen Europa. tussen sommige landen. op, een, op een bepaalde punten opeens. Hu? kan dat daar dan wel? Ja, ja, nee, dat is, deze regels worden hier zo uitgewerkt. al. Oh. Is het natuurlijk ook. Er zit ook een, een ondertoon in, waarin dus die uh, instanties al heel lang ongelooflijk pushen in de richting van alles zo te doen via dat plastic. En ja, dat klopt. Dat En die totale zeg maar grip krijgen op dat cash... dat heeft een ander onderdeel. En dat is dat je op die manier... dus het fenomeen bankrun bijvoorbeeld kunt elimineren. Ja. En, en zo zijn er dus ook andere krachten... en dat is dus niet zozeer specifiek van... ja, ja, ja, wij mogen niet meer dan dit. Ik bedoel, kom op zeg. Ik bedoel, ze verdienen aan alles kijk, Ik wil die banken niet zo neerzetten... maar wat we nu gewoon moeten signaleren... is dat door ontwikkelingen die al gaande zijn... door uh, de, het hele uh, verschijnsel van, van het covid-virus... Uh, dit, dit in een, in een soort stroomversnelling terechtkomt. Of dat er nu echt een flessenhals ontstaat. Specifiek op dit punt. En uh, ik ben het helemaal met je eens... dat de rol van de banken... Uh, Kijk, als het, ik denk dat als het puur... Begrijp me niet verkeerd. In dik geschreven, ja, de tweede zin was... Bij het minste of geringste uh, gaat uh, de rekening worden opgezegd. Ja. ja. Ja, en het minste of... Nou, dat is niet minste of geringste als je gaat zeggen van... Uh, ja, ik, ik had dat uh, contant geld nodig voor de achterdeur. Ja, dat is een strafbaar feit. En, uh, dan bij ja, maar, de ja, maar, ja, maar kijk, kijk. En dan zeggen hun, ja, wij moeten jou formeel opzeggen. Nee, maar kijk eens. Ik zie dat gewoon allemaal gebeuren nu. Ja, maar de, op een andere manier doet me dat dan opeens ook denken aan hoe ooit dus, uh, al lang geleden, uh, dan had André Beckers, die was in die tijd nog niet advocaat, maar dan was hij meer gewoon zo'n soort, ook, ook op financieel vlak, een adviseur. ...en die introduceerde de term HHS. En in die zin werd daarmee... ...had je dan in je, in je boeken... ...had je het niet op die manier staan... ...dat iemand kan zeggen... ...oh, daar moet ik aanstoot aan nemen. En wat dat betreft... ...zou je dus ook uh, kunnen overeenkomen... ...van, ja, deze mensen die doen inkopen... ...dat weten we, dat, is, dat klopt... En dat, uh, ...en dat gebeurt op die manier... ...en ik doe dat dus voor inkopen... Punt. Ik bedoel, uh, hè, er zullen ook nog andere beroepen zijn waar nog steeds de nodige cash in omgaat, omdat dat, uh, soms is dat een traditie, uh, soms heeft dat andere redenen. Maar uh, en in, in die zin. Ja, zullen het nou eventjes. Uh, uh, hier, er zijn vragenformulieren in omroep en uh, in omloop. Uh, over, is het dit, misschien moet je ze eens gewoon een keer van zien. Ze dus vraagt met hem voor je lijf, ze sturen ze aan, op. is een. Als... Hallo. Uh, uh... hallo, de geluidsverbinding. Ja, hallo. Zo, was dat bij jou Gerrit Jan? Wat zeg je? Was dat bij jou Gerrit Jan? Dat was een brommer die langs kwam. Ja, bij jou. Zo. Ja, Jujuj. Kijk dus maar, Jeroen, uh, door die boetes die zijn opgelegd uh, hebben de banken hun beleid aangescherpt. Dus uh, ze vra vragen je het hemd van het lijf met ja. vragen formuleren en en en. We zijn, niet, we zijn daar onder andere niet de enigste branche. En, uh, uh, ik, ik wil die graag beantwoorden bijvoorbeeld en uh, heel transparant zijn. En ik denk dat je ook niet omheen komt als je om je rekening gevraagd wordt om die gewoon te laten zien. Ja. Uh, je moet tenslotte toch ook dat vertrouwen uh, zien te winnen. Uh, maar uh, die dreiging die ik nu schets, uh, die is gewoon heel reëel. Jazeker, natuurlijk. Dat, dat, dat ben ik en, helemaal met het, je eens. Ja. Kijk, als de ondernemer, het enige wat hij kan doen... dat is de stekker uit de pinautomaat... om uh, nog over voldoende uh, con ja. contant geld ja, te kunnen ja, beschikken. Ja. Om uh, de, de, ja. de achterdeur te kunnen betalen. En je kan maar zeggen wat je wil. Dit is gewoon... Uh, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Uh, een hint om dat zo te doen. Ja, ik, nou, ik weet... Ja? Er zijn al een heleboel mensen die dat doen. We hebben het ook al vaker <laughs> genoemd hier... Gewoon ja. uh, dat dat gebeurt. Maar kijk, in, in uh, de situatie waar we nu in verkeren als land... met uh, een, met een uh, verdere besmetting van coronavirus... vind ik dit een uh, denkbaar uh, ongeschikt moment om uh, hiermee te komen. Ja, nee heb je ja. helemaal gelijk. Ik vind dat je daar ook heel moet bijdragen, maatschappelijk gezien... Uh, ja. Uh, om, om, om dat punt mogelijk te maken en niet uh, daar een verkeerssignaal af te geven. Nee, maar het is ook zaak dat de branche dit, uh, dit, dit gaat communiceren met, met, uh, met, met de overheid. Er, er moet oh. gewoon vanuit de branche een brief komen. Ik bedoel, dat zijn nu, er wordt, wordt nu aanstalten gemaakt om een brief richting TNG te sturen vanuit de branche. Dat wordt heel breed opgezet. Dat, dat is namens een groot aantal bonden en uh, uh, uh, lokale bonden en ook, uh, hoe heet dat, uh, uh, individuele koffieshops die niet georganiseerd zijn. Maar eens even kijken. Actieve Bredaarse coffeeshops, de Bond voor Cannabis, dat is, uh, de Leidsvereniging Vereniging van Cannabis, het uh, PCN. Platform Cannabis Stichting Maatschappij en Cannabis staat erbij. Team Haarlemse Coffeeshop Ondernemers, de Vereniging Coffeeshops Eindhoven. Uh, dat, dat is een brief richting VNG waarin ze dit probleem in ieder geval uh, ook aanstippen. Maar die stippen bijvoorbeeld ook aan van, van uh, sta die 30 gram toe. Uh, doe nog even de komende tijd wat met die handelsvoorraad. En uh, uh, uh, uh, ja... Ook zij stippen het punt aan. Banken en contant geld. Mm -hmm. En uh, ja. ja we, hè, we maken daar nu hier ook melding van. De, de, de, we weten niet wie er allemaal luisteren. Maar misschien zijn er mensen die luisteren. Die, die, die met dit probleem. Uh, uh, over dit probleem ook nadenken. Uh, uh, designer. De, designer. Maar goed. De coffeeshop. Uh, we hebben nu die loketfunctie gekregen. Er is overduidelijk geworden dat, dat we voorzien in een enorme uh, behoefte van consumenten uh, de, de, de, de, die, die doken opeens op zondagavond en uh, dat moet niet naar de straat want dat is een veel te grote groep dat is ook nog gebleken uit de uh, Nederlandse drugsmonitor hè? hoeveel gebruikers uh, van cannabis hè? Dat, dat, dat was allemaal toegenomen had ik begrepen toch? ja, uh, en, uh, ja uh, dan ben ik even de draad kwijt. Maar uh, we hebben gewoon een enorme functie. En misschien is nu ook de tijd rijp om eens na te denken over al die rare beperkende maatregelen die we tot nu toe hebben gehad. Want ja, die, die, zoals, de, zoals de bank, zoals de 500 gram, die 5 gram die je maximaal mag verkopen. Hoe slim zijn al die regeltjes? Uh, nu, ook, dit moment, Ja, ja. Yeah. En uh, dat, ik bedoel, dat moet ook overwogen worden. Dat, ik bedoel... Nee. Het gaat helemaal om tijdelijk. Uh, Als ja. ik zinnen. verzinnen. Kijk, normaal gezien uh, komt de, de consument er wel met, uh, met de aankoop uh, tot 5 gram. Ja. De meeste... Ja, ik, ik kom bijna nooit de vraag tegen dat, die, dat iemand zegt, uh, kan ik nog meer kopen? Ja, iemand die wat verder weg woont in... Uh, ...in uh, ja, een wordt... functie omdat je dan zo ver moet rijden. Maar goed, uh, dat, dat is zo zelden dat dat dan uh, voorkomt. En natuurlijk kunnen mensen ook shoppen en uh, naar een andere coffeeshop gaan... ...en dan ook nog een keer vijf gram lopen. Nee, nee, maar Lisa, het punt is dat het kabinet, <laughs> de premier, heeft ons gisteren verzocht... ...om zoveel mogelijk dat fysieke contact te vermijden. Even. Ja. En als je die 5 gram overeind houdt, dan, dan ga je er gewoon voor zorgen. Dat, dat, dat, dat, dat. Kijk, dan, dan heb je, weet ik wat, voor, voor drie dagen genoeg. Maar als je voor 30 gram kunt kopen, dan kun je voor drie weken genoeg hebben. Dan hoef je er maar één keer uit. En anders ik moet ben het je, de... je eens. Het, het zou eigenlijk meteen al moeten worden losgelaten en tot die tijd dertig gram moeten gaan. Dat heb ik ook in mijn brief van de burgemeester en de wethouder gegeven. Ja, want dat, dat zou een heleboel uh, contactmomenten uh, uh, afnemen. Ik bedoel, dan... Maar ik, ik moet wel bijzeggen dat uh, uh, ik heb expres al gekeken van uh, wat nou gebeurd is met de, de 5 gram en mij is opgevallen dat dit de afgelopen weken zowat verdubbeld is. De aankopen van 5 gram? Ja. En... Ja, Nee, maar dat is, de, de consument wordt door, door, wordt door de regering gevraagd. Van. He, want ik bedoel, uh, uh, bij de supermarkt zie je juist dat je de mensen moet afremmen. Er is een soort natuurlijke uh, behoefte om ervoor te zorgen dat je voorraadkast gevuld is. In Met wc-papier dan wel, hè? Hm? Wat zeg je? Met wc-papier dan wel, hè? En allemaal ja, maar... pasta. Dat gaan gelukkig nog niet op de vuist. Staat nee, ze, is... ze met de pakken naar de, de beveiliger te beppen. Op de vuist? Met E, supersoft. super ja, nee, maar, maar ik bedoel, dat is iets onbegrijpelijks. Maar dat, dat A, wordt dat door, door het kabinet verzocht, door de premier gevraagd, en B heb je die natuurlijke neiging. Dat moet je wat sturen. Ja. Maar ja, uh, verhoog je het naar 30 gram, dan, dan, dan kun je alles. Uh, ja, op, op, dan neemt het echt ziende ogen af het aantal aankopen. Ja, ja. En het klopt gewoon met de opiumwet. weet je, ja. En dus wat dat betreft. Uh, en, en, en, ja, en die 500 gram, die is met die 30 gram natuurlijk niet overeind te houden. Hè? De, in, de, in, in, in, in, in, in deze nee, eigenlijk tijd. Met 2 kilo vind ik dat. Sorry, dat ik het gezegd. Nou ja. Kilo vind ik ook een beetje, ja, sorry. Ja, Hou het... nou eens een keer op met dat uh, geënmer. Nou ja, kijk eens, op de, de, de te chat Bloem die, die zei van, tja, hè, van als, de kwekers, <lacht> als de kwekers gewoon een rekening zouden kunnen schrijven, dan kun, dan kun je ze giraal betalen. Ja. En wat dat betreft uh, zie je hier dus wederom zo'n manco van, dat had dus al heel lang gekund. En in ja. die zin, er zijn een hoop, maar, hoop kwekers die zouden daar zoveel openstaan. In Groningen kon het ooit. Een Jeroen, keer? Jeroen, je maakt even een bruggetje naar eh, zeggen, de kweker aan wie je kunt, eh, geld kunt overmaken. Dat had in het experiment gekund. Ja. Maar ja, ik weet niet of dat hele experiment vanwege de coronacrisis nu nog eh, een gaat gaan. vinden. <laughs> Misschien moet de legalisatie nog een keer besproken worden. Nou ja, goed, maar ik nou, bedoel, er zullen een heleboel, eh, laten we zeggen, ja. dingen die zijn aangekondigd. Maar het, het, het, het, het experiment, hè? De, de, de gesloten koffieshopketen. Ik denk dat het in ieder geval een maand of drie, vier, vijf stil gaat liggen. Dat je ik wel denk een virusvrije uh, gesloten Vertraging uh, ja. oploopt door... Ja. Door dit in ieder nou, dat geval. Het wij ook niet, nog niet ineens weten... Hoe, hoe het zich allemaal verder gaat ontwikkelen. Uh, ja. uh, ook economisch gezien. Uh, ja. Ja, je, je, we zijn eigenlijk... in wat onzekere tijden beland. Laten we maar zo jawel, maar... weer opnieuw gaan zitten... en creatief over dit... Uh, uh, het, dit hele verhaal nadenken. Yeah. Nee, maar goed. De, de, de, de, de, de, de, de, door het coronavirus... Uh, wordt, is mijn verwachtingspatroon het experiment sowieso uitgesteld. Dus dat we, laten zeggen, naar een gereguleerde situatie gaan... dat, dat, dat, dat ligt, nog, ligt nu verder in de toekomst. En wat we hebben, is dit gedoogbeleid. En uh, ja, met, met een aantal kleine aanpassingen... zouden we al uh, een enorme bijdrage kunnen leveren. De 30 gram en uh, ja, uh, de mogelijk... dat een bank meewerkt... Aan de mogelijkheid om gewoon de, de, in ieder geval de binnenlandse productie uh, langs uh, andere lijnen te betalen. Yeah. Uh, uh, maar ja, ja. er is wel wat veel gevraagd in deze tijden van crisis misschien. Nou ja, kijk, het, het is wel zo dat... dat... Als je een autonome kweker bent... je kunt op die manier... wel in je levensonderhoud voorzien. En wat er nu gebeurt... is dat een heleboel mensen... niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien. En die gaan uitkeringen aanvragen. En ja... Als dit feestje... nog één na twee jaar duurt... of misschien nog langer... voordat er een vaccin of whatever is... dan... dan... Dan zal er misschien toch een moment komen dat je zegt van nou ja, oké, okay, uh, we maken nu gewoon het geld naar je over. Want uh, als jij dat uh, gewoon keurig aangeeft uh, en belasting overbetaalt, dan wordt dat nu geregeld. Hè? Want het, het zijn andere tijden. Het, het zijn rare tijden, maar ook zeker andere tijden. Hmm. Je ja, biedt gaan... misschien nieuwe perspectieven. Ja. Ja. Kijk, als ik nou zie dat men toch als overheid. Uh, uh, toch een soort uh, flexibiliteit laat zien en uh, uh, ik denk, denk dat je we zijn een kleiner land, in wezen kunnen wij ook flexibeler reageren uh, als je nou gekeken, gekeken hebt naar de Nederlandse bevolking uh, hoe ze daarin geanticipeerd hebben, eigenlijk vind ik zijn we best cool ja, dus we rennen de winkels niet plat we zitten wel wat te hamsteren maar uh, de gekte is niet uitgebroken Alleen uh, een stuk onzekerheid is er gebeurd. En ja, het, het stemt mij dan toch een beetje hoopvol he, dat er dan weer wat flexibiliteit terug is gekomen. En ja, al is dat nou dankzij zo'n coronavirus, maar dat zou best wel wat vaker mogen, want uh, daarvoor was het toch wel ergst toch eens. <coughs> ja. Nou ja, kijk. Het <coughs> zegt het wel <coughs> leuk, we zijn best wel cool. Van, uh, ja, niks op. is bespreekbaar uh, kijk, wat mij ook een beetje irriteerde, dat is dat we vooraf kijk, dus met de horeca gesproken en, en zo weliswaar op lokaal niveau want uh, grote cafés, als je meer dan 100 bent dan heb je bij al gezegd van, luister, we gaan gewoon dicht en de kleintjes waren nog een beetje open uh, ja, wij zijn niks gevraagd mm -hmm. dat uh, vond ik heel jammer en ja. ik denk dat het beter was geweest hè. Maar staat... Dat is dat zo vaak zo. Ja. Lisa, daar staat tegenover dat, dat er sinds zondag enorm gekondeld is op lokaal niveau. Ja. Coffeeshop ondernemers, verenigingen van coffeeshops ja, die communiceren zondag. met lokale overheden. Lokale <coughs> overheden die shop ondernemers benaderen van hoe zien jullie dat en... Er wordt overlegd en... Uh, maar het probleem was altijd Den Haag. Ja. Nee, maar goed, maar uh, deze... normaal kun je eigenlijk heel wat dingen bespreken en, en willen we van alles wat anders hebben. Ja, maar, maar... Deze, deze, overlegstruct... deze overlegstructuren zijn wel typisch Nederlands. Ik bedoel, dat, dat is niet in, in, in Frankrijk of in België of in Duitsland aan de orde dat... Daar geef dat, ik je gelijk, dat is bijzonder en uniek. Dat de, de dealers met de burgemeester aan het overleggen zijn: van uh, nou, is dit wel slim genoeg wat ze inderdaad bedacht hebben? Zijn dit de goede handschoenen? Het is, het is toch ook wel bijzonder. Ik, ik ben op ja. de, uh, net wat ik al zei, ik ben vol trots. Ik, ik zeg toch iets over de, de, de toespraak van de premier. En, en ik voel ook dat het iedereen wat, wat gewoon die hysterie wegneemt en wat gerust geruststelt. Ja. Ik we te snappen van, oh, waar zijn ze van plan en waarom en hoezo? Nou ja, we gaan groepsimmuniteit op, opbouwen en eh, we hebben weinig fysiek contact voorlopig. En eh, het wachten is op, op, op de, de grote vraag van, is dit voldoende om eh, de, ja, de, de, de omvang van de epidemie eh, te beperken? We uit te smeren. ja. Ja, uitsmeer, je zegt het uh, goede woord. Van, uh, het het probleem probleem de, de capaciteit. Ja, uh, ja Van ziekenhuizen. Dus het is, het is gewoon een, een, een bepaald deel. dat we bedden hebben. En ja. dus... Ik heb een kennis die heeft een ziekenhuis, of, of die, die is daar directeur van. Maar dan gaat het dan meer om operaties van knie en uh, ook wat correcties. oogleden. weet ik veel. Maar dat is allemaal niet belangrijk. Dus ze zeggen, ja, ze willen letterlijk allemaal spullen confisceren. Ja, nou ja, goed, het aantal. Maar dan ben ik morgen wel failliet. <coughs> ja, maar het, we, we het willen gewoon dat het zo lang mogelijk duurt, dat is het beste. Ja, en je ziet nu dus, of je hoort nu dus, of je leest nu dus... ...dat het aantal mensen dat geneest in China ook enorm groeit. Ja, maar kijk, even, ja. ik wil even opmerken in het algemeen. De getallen uit China zijn van begin af aan volstrekt onbetrouwbaar. Hè? Dus nu wordt, ik zal me zeggen, de wereldwijde, om het me lullig te noemen, score. die wordt dan nog steeds gewoon vergeleken met, in mijn ogen, een volledig fictief getal uit China. Dus dan zeggen ze van, ja, nu is het zo. Maar, maar ja, dus, nou zit je dus weer op het hoofdstuk fake news. Dat kan dus ook door ja, overheden... Eh, nou, de, oh, oh, ik heb nu net fake news ja. bedacht. Nee, ja, ik, bij ons is het aantal. Maar ik was ja, gewoon ja, aan het bedenken. Ik heb het gevoel, we hebben te weinig. Testers, ja, we hebben nog en, twee, uh... minuten. Ja. Oh, sorry. twee nou minuten. Ja, sorry. Nou ja, sorry. Nou, Lisa, het laatste woord. Kijk, ik heb het gevoel dat we te weinig testers hebben, dus dan heb je daar een cijfer wat er nu allemaal ziek is wat je officieel kunt aantonen, maar je hebt geen flauw idee wie er verder nog allemaal ziek is want je zegt dat hebt, symptomen blijf gewoon thuis, punt jawel, maar er zijn dus nu ook een heleboel mensen die een beetje ziek zijn en weer beter worden en dus het virus wel gehad hebben en het overleefd hebben en dan is de kans dat je het weer krijgt, die is als ik het goed begreep heb, uh, geminimaliseerd. Dus uh, ja, dat, dat, dat... is. Ik, ik lees hier ook nog wat van. Moeten we kijken? Maar het schijnt dat dus uh, het gebaar voor hamsteren. Voor door de doven tolk dat dat ja. toch wel heel uniek is. Die dus... ja, uh, gaat die rond. Nou, hij stond dan op de, hoe heet dat, op de, op de app bij, uh, uh, uh, bij de cannabisondernemers. Ah, okay. nou, het lijkt net alsof ze als een wilde allerlei dingen uh, uh, in bij haar wangzak zakken. Er staat wat voor overgebogen en kijkt een beetje wild en die Handen die gaan zo allemaal richting mond. van. ik ben aan nou het grabbelen en aan het graaien. Ja. Ah, nou, daarmee zeggen we dan gedag. Ja. Voor okay. deze avond. Zullen leuk Dag luisteraars. Blijf gezond allemaal. Ja. Allemaal bedankt. Ik blijf je nog heel even hangen. Want we zijn uit de uitzending. Maar je hoeft niet op te hangen of zo. Dan kunnen we nog heel even. Dan moet je even nou. nog wachten. Dag luisteraars. Doei. Goeie nacht allemaal. Bedankt voor het luisteren, maar dan zal er zal wel niemand meer horen. allemaal wel, uh, ja, uh, uh, ja, hebben ze dat hebben ze niet meer gehoord. Ik ga we uit gehoor. Niet uit beeld, uit gehoor. <laughs>